Meer ook gewoon dat ik van plan ben om af te gaan trappen. Um, maar ik ga jullie lekker eerst nog één liedje laten luisteren. Nog eentje. Um, en dan gaan we echt beginnen. Maar het is wel even een ander stijl dan we net hebben zitten luisteren. Jullie gaan nu luisteren naar iets van Grateful Death. Here comes Sunshine. We moeten maar gewoon beginnen. Dat lijkt me veel beter dan. Uh, in de pseudo's blijven discussiëren over wel eens niets. en de tactiel en de boodschappen die wel of niet goed zijn. Ja, ik doe maar uh, gewoon wat. Dus. Goed. Uh, ja, dames en heren. Uh, het is tien uh, minuten voor acht. Uh, 2 juni 2014. En uh, het lijkt mij gewoon wel een uh, goed idee. om te gaan aftrappen met onze. ja, met onze jingle. Yeah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 is Ja, want uh, ik let ze ook maar wat. He? Ik weet niet wat je bedoelt, Blade, maar uh, bring it on. Want ik klets zeker niet zomaar wat het, uh, de taxiel-hoax. En, en ik ga er gelijk maar even op inhaken, mensen. Het gaat namelijk om een uh, discussie in de schreeuwdoos over Mark Passio. Uh, Mark Passio, uh, nou ja, Toby linkte naar een paar afbeeldingen over Bafomet En ik linkte daarna naar het verhaal over de taxiel-hoax. En nou ja, goed, uh, er bestaan zo ongelooflijk veel duistere, donkere verhalen over de Vrij metselarij. Uh, come on. Als je gewoon proper onderzoek doet, zul je vast kunnen stellen. En anders zou ik zeggen, dan introduceer ik je een keer uh, in een lodge. Ja, ik bedoel, geen probleem. Dan kun je het zelf allemaal bekijken. Want er zijn open dagen. Het is allemaal toegankelijk. Het is allemaal niet geheim. Dus het is, het is juist heel constructief bedoeld. Um, in, in, in heel veel gevallen uh, bedoeld om jezelf als mens... maar ook de wereld om je heen beter te maken. Goed, uh, Maar dat kun je ook lezen. Er zijn tientallen boeken uh, waar je in kunt duiken... Uh, mocht je geïnteresseerd zijn. En anders uh, kun je gewoon zelf natuurlijk ook uh, lid worden... bij een uh, loge bij jou in de buurt. Goed. Um, <tie> goed. Nee, er wordt geen vrijmetselarij uh, benoemd, Toby. Uh, het gaat om het feit dat het plaatje wat je plaatst van bafelmet bafelmet leidt terug naar de taxiel hoax daar gaat het mee om dus uh, en daarmee klopt het plaatje dus niet want dat plaatje is gebaseerd op een hoax en daar gaat het mij even om Anyways. Um, ja, welkom bij de 30ste. Uh, de klok loopt nog. Maar het is echt de 30ste KIOFF-podcast. Het is uh, vandaag maandag 2 juni 2014. 7 minuten voor 8 En uh, ja, ik ga gewoon uh, Wodan de mars bijhalen. Um, Wodan. Hij belt. Wodan. Hallo. Hé, hey, met een uh, ja, trommelgroffel. Ja, ik schok ervan. Ja, nee, ja, nee, ja, goed. Ik denk, uh, we kondigen gewoon dan uh, even in stel aan. Um, ben, je, ben je er klaar voor? Uh, zo klaar als uh, ik er maar voor kan zijn, laten we het zo maar uh, zeggen. Ja, ja, we kunnen gewoon weer uh, lekker uh, maar wat uh, kletsen in, in de 30ste Qff podcast. Want ja. Iemand moet het toch doen, want uh, als niemand gaat kletsen, dan, uh, dan blijft het een beetje een stille podcast. Goed. Ja, dan kan bleek nooit in slaap komen, dat is het. Uh... Nee, ja, volgens mij was het uh, Free Electron die altijd uh, lekker in slaap valt op uh, de, de podcast. Het zal aan mijn uh, slaapverwekkende stem liggen. Ja. Anyways, uh, ik heb uh, een aantal onderwerpen. Uh, het gedonder in de voortuin van Rusland, daar is iets uh, waar ik even uh, wat aandacht aan wil schenken. Ik heb al die dingen getagd. Als je zoekt via de zoekfunctie uh, naar podcast 30, dan uh, vind je de onderwerpen ook. Um, de zorg. Wat zijn? Aan elkaar. Ja, gewoon podcast 30 aan elkaar geschreven. En uh, dan vind je alle onderwerpen die ik, uh, of andere mensen, in dit geval zie ik nog niets wat andere mensen getagd hebben. Dat kunnen ze nog doen, ook tijdens de uitzending. Ja. Um, maar beter is het uh, dat mensen dat voor die tijd doen. Ja, dan kunnen ze zelf aangeven wat ze graag terug willen horen in de podcast. Bleed vroeg al of het mogelijk was om vijf seconden porno uh, in de podcast te krijgen. Uh, wellicht, Bleed. Uh, ik zal er eens over nadenken. In ieder geval, ja, de onderwerpen die dus getagd zijn. Het gedonder in de voortuin van Rusland. Uh, de doodziekenzorg. John uh, F.K. Uh, zeg maar, sorry, J.F.K. John Fitzgerald Kennedy. Um, sinkholes in de Verenigde Staten. Prism. Uh, Quantum Communication, een documentaire. En Islam, the religion of peace. Um, nou ja, als er nog mensen zijn die dus wat willen taggen, doe dat. Dan uh, kunnen we dat mogelijk ook nog bespreken in deze 30e QFAF-podcast. Heb je voorkeur voor een van de dingen om uh, mee te beginnen? JFK. JFK, oké. Okay. Dat is... Um, ik, ik, ik plaats er daar vandaag een uh, stukje Namelijk. Het gaat over... Um, beelden, beeldmateriaal... Um, wat al heel lang... Um, in het bezit van iemand zou zijn. Um, en dat zou... deze week uh, geëerd worden... in Amerika, om te bewijzen... dat uh, Lee Harvey Oswald... Uh, het niet... in ieder geval niet alleen gedaan zou hebben. Er zou een uh, second shooter... ...te zien zijn. Ja. Yeah. Maakt, maakt het dat nog enigszins interessanter? Want ik bedoel, het is natuurlijk een conspiracy... ...die al decennia lang... Uh, nou ja, de ronde doet... ...het verhaal omtrent de dood van uh, JFK. Want waarom ging Kennedy dood? Ja, het is inmiddels alweer 50 jaar geleden. En uh, waarom die dood ging is nog steeds een discussiepunt ja sommige mensen denken dat het ging om die Federal Reserve Act um, waar hij, uh, hij was tegen op het vergroten van de schuld geloof ik dat was, en, en, en de goudvoorraad dat vond hij ook een uh, belangrijk iets um, maar daar waren bepaalde mensen fel uh, op tegen ja ja er zijn mensen die uh, die belangen hebben bij de huidige situatie nog steeds ja, je en, bedoelt het vergroten van de schuld. Als je dan, ja, en als je dan af wil stappen van de, de gebruikelijke methode van geld en uh, zilverstandaard was het toch wat hij uh, mee bezig was. Dat was het inderdaad. Dan, dan, uh, dan zouden ze wel eens een motief kunnen hebben om je te vermoorden. Ja, en ik bedoel... We hebben natuurlijk al vaker gezien dat mensen uit de weg geruimd zijn. En, um, maar de moord op Kennedy is natuurlijk wel een die een hele generatie enorm beïnvloed heeft. Nog steeds in principe. Ja, ik nou ja, bedoel, neem alleen al de complotverhalen omtrent de dood of de moord op Kennedy. Um, ja, uh, waar je ook zoekt op elke complottenwebsite vind je wel iets over JFK. Inderdaad. En er is ook gewoon zo ontzettend veel beeldmateriaal. In het uh, JFK-topic op uh, QFF. Er dus staan, geloof ik, uh, een aantal analyses van uh, een hele partij. Verschillende video's die uh, geanalyseerd zijn door uh, nou ja, mensen die er verstand van hebben. Met name van video's uit die tijd. Want de kwaliteit van video was natuurlijk uh, veel minder dan nu. Ik bedoel, als zoiets nu uh, zou gebeuren. Ja, dat. dat dat, dat zou überhaupt niet kunnen. Want dat, dat zou allemaal haarfijn in beeld staan. Met de huidige techniek, zeg maar. Iedereen heeft een mobieltje, snap je? Toen, ja... konden ze er misschien ook makkelijker mee wegkomen. Ja, ik weet niet. Uh, er we, we zijn ook nog steeds discussies over 9-11. En daar waren ook allemaal mensen die het konden filmen. En ook daar zijn nog steeds onduidelijkheden Maar in 2001 was het aantal mensen met een mobiele telefoon, met een videocamera, beduidend lager dan nu. Klopt, maar het was wel de meest toeristische stad van de wereld ongeveer, met heel veel toeristen met camera's. Klopt. Maar er zijn natuurlijk ook best wel wat beelden opgedoken van mensen die uh, dat uit privé-collectie beelden hebben. Maar die zijn vaak, in de meeste gevallen, pas jaren later opgedoken. Ja. Dus ja, ja, ja, ik, weet niet, uh, ik weet niet hoeveel. We kennen die trouwens net zo hoor. Die, sommige video's doken ja. pas twintig jaar later op. Uh, die Zaproeder-video die dook ook volgens mij veel later pas op. Oh, die heb ik niet gezien. Oh, je bedoelt. Of is dat diegene die je net plaatste? Nee, de Zaproeder-movie. Uh, je hebt zeg maar een, um, een, een aantal uh, films. Ik ben al even aan het scrollen. Om, uh, ja, de Zaproeder-film heb je, uh, de Nix-film. Dan heb je de Bell film de Huge film de Bronson film de Much More film de Towner film de Pashel film de Darnell film de Jefferies film de weekman film de Daniels film de Mentasana film de Dorman film de Martin film de couchfilm, de... Uh, nou, dat waren ze. Dat, dat zijn de verschillende beelden uit verschillende hoeken, zeg maar, en die zijn ook geanalyseerd van uh, wat er die dag gebeurde. En er zijn ook mensen die zeggen dat het was om uh, de uitspraken die uh, JFK deed over nou ja, in, in, in zijn gesprek over secret societies, zeg maar. Yeah. maar yeah, ja. Ja, hij... Uh hij zou in ieder geval bezig zijn geweest met dingen waar de, de gevestigde orde het niet zo mee eens was. En dat zou de reden zijn waarom hij dood is. Maar... Ja, want je hebt die uh, Executive Order 11110. Volgens mij is dat hem. En het staat hier Executive yeah. Order 11110. Uh, die het niet langer mogelijk maakte voor de Federal Reserve om zo machtig te zijn in de VS... Dus, en daar was hij tegen um, dat die zeg maar, zoveel macht hadden. Ja, vrij vertaald, daar komt het op neer. Dan heb je nog de Forgotten JFK Assassination tapes. Er is in ieder geval genoeg filmmateriaal. En er blijkt dus nu veel materiaal opgedoken te zijn van een tweede schutter. En uh, naar nou, ik heb begrepen, wordt dat um, deze week uh, uitgezonden op uh, de TV in Amerika. Okay. Dus ja, ja, interessant. En iets om in de gaten te houden. En mocht dat filmpje opduiken... dan zullen we hem zeker plaatsen... in het topic over JFK. Ik bedoel, dit is natuurlijk... een vergaabak van informatie. En zo'n filmpje hoort daar in mijn ogen gewoon bij. Vind ik ook. Ja, ja, ik zit even... door het topic heen te scrollen. Ik kan me herinneren... ook nog iets geplaatst te hebben over een boek... van een Nederlandse schrijver. Ehm um, Scroll, scroll, scroll. Ah, hier. Dick van den Heuvel werpt nieuw licht op Kennedy-moord. Afgelopen zomer reisde de journalist en schrijver Dick van den Heuvel naar Dallas om te onderzoeken. Uh, of om onderzoek te doen. Naar de moord op JFK op 22 november precies 50 jaar geleden, omdat de vermeende moordenaar van JFK Lee Harvey Oswald werd doodgeschoten, stikt het tegenwoordig van de complottheorie. Nou ja, die uh, dit vaak heb ik ook gezien. Hij uh, vindt op een gegeven moment contact, ook geloof ik, met nabestaanden van uh, Oswald, uh, deze journalist. Um, ja, dan uh, zijn er gewoon nog zoveel. Ik zie hier ook uh, de video's van uh, Judith Verry Baker. Die staan er ook op. Er um, ja, zijn gewoon heel veel visies op dit verhaal. En dat is natuurlijk ook logisch na 50 jaar tijd. Ja, de, ik, ik heb zelf geschiedenis gestudeerd. En daar zijn nog visies van hoe het er 2000 jaar geleden aan toe ging. Dus uh, in 50 jaar is er al zoveel verzameld. Dan moet je nagaan hoe, hoeveel het zou zijn nog eens 50 jaar erbij. Kun je nagaan, inderdaad. Dus eh, als je erover nadenkt eh, is geschiedenis eh, eigenlijk wel gewoon een heel mooi iets eh, omdat het constant in, in ontwikkeling is omdat er altijd weer nieuwe sporen worden ontdekt uit het verleden waardoor je weer een puzzelstukje in kunt vullen over hoe het toen was of geweest moest zijn zeg maar of geweest zou moeten zijn. Oké, okay. um, ik stel voor dat we even uh, voor uh, naar de bumper en het volgende onderwerp gaan. Even gaan uh, luisteren naar een uh, plaatje. Ik heb uh, wel wat klaarstaan. Um, even kijken. Wat vind je van uh, Steppenwolf? Doe maar. Um, Oké, okay. nou ja, gaan we luisteren naar uh, Steppenwolf met de Magic Carpet Ride. Moet um, de techniek nog wel even mee gaan werken. Ja, als het goed is, gaat hij nu uh, vanzelf uh, afspelen. Die schuifjes hier... Het, het is nog even wennen, mijn nieuwe opstelling. Maar uh, ja, hij doet het... Uh. Steppenwolf met Magic Carpet Ride Welkom terug bij de 30e aflevering van de QFF podcast Het is vandaag maandag 2 juni 2014 En wo dan, je bent er nog? Ik ben er nog, ja <coughs> ik, ik zie net dat uh, Blackbox online is En ik ga eens even proberen of ik uh, Blackbox uh, erbij kan halen en, uh, Het is gewoon een surprise Ik bel hem nu gewoon en uh, het is aan hem om op te nemen, of niet? Hey, Blackbox! Oh, hij belt nog steeds. Ik dacht, hij neemt al op. Ik overrompel hem waarschijnlijk helemaal. Hé, hey, Blackbox. Hallo, Baffermet en Wordam. Hé, hey, gezellig. Hey. Je... Volgen jullie mij? Ja man, je bent live uh, op de stream. En uh, in de dertigste podcast. Ah, je hebt je stream nog aan, hoor ik. Ja, wacht even, want uh, ik zit met verkeerde kluchtjes. <laughs> Doe je okay, ding, hoor. Die schroeven draaien even weg. Zo beter? W wat zei je? Is het zo beter? Zo beter. Ja! ja. ja. Ik zeg... Uh, Applausje, man. Dat heb je mooi gedaan. We zijn er weer, we zijn er weer. Ja, um, heb je gezien welke onderwerpen we gaan bespreken? Ja, ik, uh, ik heb er een beetje doorheen gewandeld en uh, ja, er zitten wel een paar leuke bij. Jullie hadden net uh, JFK. Ja, had jij daar nog wat aan toe te voegen voor we naar het volgende onderwerp gaan? Nou ja, um, een van de dingen die ik nog wel weer interessant vond en Bleed had het ook nog even over in de show uh, mm -hmm. is natuurlijk uh, ja, het financiële stelsel. De FED. Uh, ja, inderdaad. En uh, ik denk dat dat toch de grootste speler was uh, die er heeft voor gezorgd dat uh, meneer uh, een, uh, een deurtje verder kon, zal ik maar zeggen. Want hij wilde de FED echt afschaffen, hè? Ja, inderdaad. Hij, um, uh, JFK die wou terug naar een, uh, een, uh, zeg maar een, een geldsysteem uh, wat gebaseerd is op uh, geen goud, maar zilver mm -hmm. of, of, of lagere materialen. En dat ja. noemen ze dan het geld voor uh, de gewone mens, zal ik maar zeggen. Dus uh, ja, dat bouwde hij. Dus zeg maar een schuldenvrij systeem. Uh, dat is niet gelukt. En eigenlijk nou, dus is gewoon het, heel goed. Ja, eigenlijk wel heel goed, ja. Want uh, um, nou, het, is niet, het is niet gelukt. Mm -hmm. uh, Lincoln, Lincoln was volgens mij ook iemand die daarmee bezig was. Ja. Uh, om uh, zich uh, los te wurmen uh, van uh, ja, zeg maar, uh, de, de centrale bank. Dus aangestuurd vanuit Engeland, zal ik maar zeggen, en het Vaticaan dan. Ja. En, uh, nou ja, uh, maar ja die, die, die beste mensen hebben de touwtjes zo strak in handen. En mm -hmm. al, uh, nou ja, zo te zien, dus honderden jaren. Ja. En, uh, we zitten nog steeds in datzelfde schuldensysteem. Want dat is dus wat je ziet. Uh, elk land wat, wat onder de centrale bank komt. Ja. Uh, kijk naar Libië bijvoorbeeld op dit moment. Dat is, mm -hmm. dat is ook uh, van, allerlei, uh, van allerlei dingen gaande om, om die centrale bank maar weer uit het land te krijgen. Ja. En dan wordt weer in de media geroepen van ja, er zijn weer terroristen of weet ik veel wat. Maar het zijn gewoon eigenlijk zeg maar de gewone mensen die uh, het, het uh, doorhebben dat het dus helemaal verkeerd gaat. Die uh, ja, worden dan is, als uh, rebellen bestempeld. Ja, inderdaad. En ondertussen worden er allerlei uh, militaire acties uh, vergat en uh, mannen op de grond worden erheen gestuurd. Dus uh, ja, ja, centrale bank. Sowieso, die banken. Uh, heel toevallig uh, zag ik vandaag uh, op de hiddenweg... Um, iemand waarvan ik weet dat hij een hoge functie bekleedt bij de ABN AMRO Bank. Deze man presteerde het echt om in een hagelnieuwe rode Ferrari rond te rijden. Met een grote glimlach op zijn gezicht. En daar gingen mijn nekharen wel even recht van overeind staan. Dat ik dacht van, het is toch crisis? Ja, voor ja, de mensen dus ook niet... Ja, voor bankdirecteuren blijkbaar niet. Schaamteloos. Nee, het, verschil, het verschil tussen arm en rijk is uh, uh, ja, veel groter geworden. En uh, ja, je ziet nou ook om je heen dat zeg maar, de complete middenkade wordt gewoon, uh, naar beneden gedrukt. Uh, ja, en het verschil wordt alleen maar groter en groter. Dus, uh, voor de ene, uh, hè, want als je de beurzen ook in de gaten houdt, dat, mm -hmm. dat gaat heel erg goed allemaal op die beurzen. Joh. Daar worden echt miljarden verdiend. Ja. Maar de, de, de, de basis waar het geld uiteindelijk vandaan moet komen... ...die is heel hard aan het afbrokkelen. Dus ja. ik, ik ben benieuwd. Ja, nou ja ik, ik vond het wel typerend. Dat ik, ik, ik zag dus vandaag die rode Ferrari... ...en, en ik denk ongeveer anderhalf uur daarvoor... Eh, ...op een andere locatie in de stad... ...zag ik een, een tandarts en die reed in een Bentley Cabrio. En toen dacht ik, ja, inderdaad... ...het gaat helemaal niet slecht in Nederland, joh. Het gaat hartstikke goed. En, ja. Dus je hebt je eigen bed die ook besteld. <laughs> ja, Rutte die raadde dat wel aan: hè? van kopen een nieuwe auto. Maar ja, het waren echt, ik bedoel, ik denk dat beide auto's rond de drie ton kosten in euro's nieuw. Het waren ook allebei nieuwe modellen. Dus dat, ja, dat, bij mij gaat dat er gewoon niet in. Maar ja, voor zulke mensen is dat blijkbaar gewoon normaal. Ja, erg jammer om dat zo te, te zien en mee te maken natuurlijk. Ja. Nou, het is vooral om... de, de schaamteloosheid waarmee ze het doen. Ja, ja daar kan ik natuurlijk niet voor iedereen zeggen. Maar, uh... Nee, nee, nee. nee ja, Goed, ik ken, ik ken deze gasten al zelf. Dus, t, t, t, <laughs> ja, als ik dan denk bij mezelf van... Maar je be bekleed eigenlijk een beetje een publiek publieke functie en dan zou je je in mijn ogen gewoon een beetje moeten matigen helemaal in deze tijd, al heb je het breed laat het dan op zijn minst niet breed hangen het is ja, dat is trouwens een typische uitspraak volgens mij hier uit de buurt veel mensen zullen denken, breed hebben, breed hangen ik weet niet, is het een echt Nederlandse uitspraak? ik ken het wel hoor Oké, okay, nou uh, gelukkig, ik denk al straks zit ik wat te bazelen. Wat ze alleen maar uh, hier kennen, in het noorden van uh, het, het land. Uh, uh, goed, uh, maar uh, ja, JFK, nog even terug. Die Fed die is uh, er nog steeds en die zijn machtiger dan ooit. Yeah. Eigenlijk ja. Eigenlijk zijn heeft, zij ja, degene ja. die Amerika besturen. Ja, Amerika heeft er, uh, ook de Verenigde Staten hebben er heel lang tegen gevochten. Tegen het invoeren van een vet, uh, van de Federal Reserve. Ja, het is niet gelukt. De rijke families zijn erin geslaagd om het op te zetten. En ze gaan nog niet meer weg. Nooit ze willen meer. Niet weg. Nee, maar nee. goed, ze zijn ook ja. gewoon de, de baas. Krijgen ze maar weg. Echt wel. Precies. Nou, en toch zie je dat ze dus op dit moment wel allerlei problemen hebben. Uh, want uh, aan de ene kant uh, stort de hele economie in elkaar. Ja. En aan de andere kant zijn ze dus op allerlei mogelijke manieren... Uh, van alle dingen aan het provoceren om maar weer uh, een, een, een dingetje gedaan te krijgen uh, waardoor ze weer waarschijnlijk een, een nieuw systeem kunnen opzetten of ja zeg maar uh, een wereldmunt een wereldmunt of in ieder geval uh, um, ja kijk er zijn landen heel hard bezig om dus die, die, die, die, hè, die oliedollar te dumpen en uh, ja, daar zijn ze natuurlijk niet blij mee uh, in, uh, en de grondstoffen die erbij... Uh, kijk, Frankrijk die moet goud betalen aan Duitsland bijvoorbeeld. En die zitten nou heel toevallig in Mali. Ja, die Waarvoor zitten, uh, is dat uh, black box dat goud? Wa waarom moeten ze dat uh, aan uh, Duitsland uh, betalen? Nou ja, je ziet dus dat steeds meer landen toch weer terug willen naar een uh, backup uh, uh, systeem. Mm -hmm. En uh, dus uh, er wordt uh, gewoon heel veel goud uh, wordt weer aangeschaft. Uh, Oké. Okay. Ja, en, en landen vragen ook goud terug van aan andere landen. Nou, dan hebben we hè, bijvoorbeeld Duitsland heeft dat een tijdje geleden gedaan. Nederland ook? Nederland ook. En die kregen gewoon eerst horen van... ja nee, dat gaat niet door. En vervolgens kregen ze een hele kleine ja, kluis te zien... waar dus wat goudstaven lagen. Mochten ze alleen van de deuropening bekijken. Ze mochten niet eens naar binnen. Maar ik ben bang dat het altijd goud in de ratio. Maar uh, die rare vlucht uit de Oekraïne. Ik kan me herinneren... toen de spanningen voor het eerst opliepen daar... Um, toen waren er ook beelden te zien van uh, huursoldaten... die... Uh, in de Oekraïne, of in Oekraïne rondliepen. Daar waren video's van. In diezelfde tijdspan van die periode, dat die mensen, zeg maar, gefilmd werden, is er een Hercules transportvliegtuig vertrokken en dat is geland, vermoedelijk in Nederland. En ik geloof een dag of twee dagen later uh, was er een vreemd transport van Defensie en dat was voor de Nederlandse Bank. Dat heeft op geen stijl gestaan. En ik geloof dat het ook voorbij is gekomen op QFF. In, in ieder geval in de schreeuwdoos. En ik vond dat opmerkelijk. Ik dacht van, is dat misschien Amerika? Want vlak daarvoor hadden we die uh, nuclear summit in uh, Den Haag. Die, die bijeenkomst. Uh, hebben ze daar op een akkoordje gegooid? Is er, is er een trade deal gemaakt? Heeft Amerika gewoon goud uit Oekraïne aan Nederland gebracht? Zo van hier backhouden nu en uh, het is weer goed. Ja, zou, me niks, verbazen. zou Want me niks verbazen. Tenminste, goud in, uh, in de Oekraïne. Of ja, in die Oekraïne. Landen, die landen worden gewoon uh, leeg geplunderd en zo snel mm -hmm. mogelijk uh, onder, uh, dat ze zoveel mogelijk schuld hebben. Dat is, dat is gewoon de tendens. En, ja. Kijk, uh, hetzelfde voor Nederland. De uh, jaren 80 ging best goed tot aan de jaren 80. Mm -hmm. En daarna is het gewoon. Ah, uh, ja, 90 ja, ja. ook nog wel. Ja, jaren 90 misschien ook nog wel, maar daarna is het gewoon uh, hopeloos uh, in, in een diepe put gezaakt. En dat zie je dus gewoon met, uh, met alle landen die onder de centrale bank staan. Uh, het, het, het is allemaal op schuld gebaseerd. Uw winst is gebaseerd op schuld. Dus eigenlijk, uh, ja. Dus mensen, trap de bank eruit. Ja, een ander systeem. Moeten, Banken, we moeten, raus. We moeten naar eigen... We moeten gewoon ons weer uh, ons eigen geld uh, dingetje maken, doen uh, ja er rondomheen, als het kan. Mm -hmm. Maar ja, dat wordt dus natuurlijk heel erg moeilijk, want het is natuurlijk diep verwoven in de, in de, in de maatschappij. Hè? Het begint al met van, uh, nou ja, je moet een bankrekening hebben om te kunnen werken. Ja. Uh, en om te kunnen werken heb je alweer een paspoort nodig, dus ja, nee. Um, dat, uh, 1, 2, 3 zijn ze nog niet weg. Nee. Ik ben ondertussen trouwens even uh, aan het zoeken naar, uh, voor later in de uitzending, uh, iemand om te bellen. En ik dacht, laat ik eens de naam Stijner intikken. En ik, ik, ik heb een paar Stijners gevonden, dus ik denk dat we ook al een, uh, een kandidaat hebben, uh, slachtoffer klinkt ook zo lullig, voor uh, um, een belletje later in de uitzending. Dat wil ik toch even melden? Okay. Ja, of hebben jullie betere suggesties? Een steiner aan de lijn. Een steiner, ja. Dan gaan we gewoon een, weet ik veel, een leuk gesprek uh, daaruit proberen te trekken. En dan proberen diegene, uh, nou ja, als die niet wakker is, wakker te schudden. En uh, anders uh, gewoon eens te horen of zo iemand uh, mogelijk gewoon bewust uh, is van wat er allemaal gebeurt. Gisteren uh, spraken we iemand van uh, het Bilderberg Hotel. En dat was iemand die wel bekend was met de Bilderberg Groep en... Een aantal andere zaken. En ja, schat het mooi als mensen er niet mee bekend zijn. Dat je ze er dan misschien wel wat meer over kan vertellen. Oké. Okay. Ja, nou ja. ja of of uh, jullie moeten betere suggesties hebben. Ik bedoel, uh, ik sta ervoor open. Uh, de telefoon is beschikbaar. Uh, laten we in ieder geval de bumper erbij pakken. En naar het volgende onderwerp gaan. Of... Uh, hebben jullie zoiets van, nee, we moeten nog wat toevoegen aan het verhaal over uh, JFK? Ja, het waren aliens. Aliens. Oh, wie zegt dat? Frapsie Ah, Frapsie Interessant. Ja, vertel, Frapsie Nee, hij zegt dit niks. Nee, zegt niks. Oh, nou, dat... Ik zei maar wat, sorry. Oké, okay, geen aliens. Nee, ja, het, het kon zijn natuurlijk... Um, ik zat niet op te letten in de uh, shout, dus ik had echt geen idee. Um, ja, de bumper van uh, Mac... JFK uh, hebben we gehad um, in het lijstje een van de filmpjes of uh, dingen die ik uh, gepodcast heb uh, is, is, er, is er een van de dingen waarvan jullie zin hebben Nou, daar willen we het nu wel over hebben ja, maar ik ben niet zeg, jij buis. bent de host ja, ja ben jij bent de, de host maar dus, uh... ik, ik, ik probeer jullie uh, er een beetje bij te betrekken goed oh, en, ik heb er net ook al gekozen ja nee, nee maar goed Blackbox is er nieuw bij ik bedoel misschien heeft Blackbox uh, voorkeur nou oh, ja die singles in de USA nou, die heb je nog geen uh, of niet ja dan gaan ja. we het daarover hebben ja apart heel apart tegenover ja, maar... Legoland in Florida ja ik zag het ja inderdaad ja dat is en... de zoveelste single die uh, opduikt. maar <laughs> wat zijn die singles nou precies uh, Blackbox nou singles ja, dat zijn uh, gevolgen van uh, ondergrondse activiteiten. Ja. Dat kan grondwater zijn, mm -hmm. maar uh, wat ze ook hebben, bijvoorbeeld in uh, ba Be Bahou in uh, Louisiana, ja. hebben ze zogenaamde zoutkoepels. Oké. Okay. En die zoutkoepels die hebben ze uitgehold en vervolgens gevuld met een materiaal wat ze voor langere tijd op willen slaan. Dus het kan van alles zijn, olie, gas, uh, noem het maar op. Chemisch en, uh, afval. Wat zeg je? Chemisch afval. Chemisch afval. Uh, misschien wel nucleair afval. Ja. En, uh, maar dat is een, uh, een sinkhole die is ontstaan door het inklappen van zo'n zoutkoepel. Oeh. En, um, ja, en dat is een ongoing proces nog steeds. Dat, dat, uh, dat is wel heel verband om te zien. Het begon echt als een, als een, ja, een, een klein vijvertje. Ja. En vervolgens zie je gewoon... Uh, Staan er staan wel een paar hele mooie filmpjes hoor, op QFF ook. Dan zie je gewoon complete uh, bomengroepen, zie je gewoon binnen no time uh, met kruinen al, wortelen en al, zie je gewoon uh, in die single uh, verdwijnen. Apart. En, um, ja, de, um, die singles en, en de aarde, die, ja. die zijn de laatste tijd nogal actief. Uh, hè, dat heb ik ook een keer eerder aangehaald, dus, diep onder de grond zijn er dus grote bewegingen uh, ja, te meten. En, water waar te nemen, waardoor mm -hmm. dus de gevolgen van de, de sinkholes zichtbaar worden. Ja, ja, ja interessant. Ik, ik vond het filmpje, een van de filmpjes, het is wel in het Engels, maar ik wil dat toch even laten horen. Bij de sinkhole in Florida tegenover Legoland, die ik plaatste vanmiddag. Luister even mee. En ook Breaking Out of Winter Haven, Air One. Is het te verstaan of niet? Nou, hij is heel zacht, hè? Volgende, wacht. Deze misschien beter. Ja. Maar. De, de, de Anchorman uh, ontbreekt in dit filmpje. Nou, gelukkig zit er nog één. A Cops and geologists yeah, are on the scene of a metastasizing sinkhole in Florida right near the famous Legoland theme park. This thing is threatening to swallow up an entire parking lot, and the big question is how to stop it. ABC's Rena Re Ninan is right there this morning. Rena, good morning. Hey Dan, good morning to you. The big concern overnight is the heavy rains. Police and geologists worried that it could open up even further. And while there have been plenty of people coming by taking selfies with the sinkhole, officials warn at this hour that ground behind me is still unstable. Check out this 85-foot-long, 18-foot-deep crater that's getting bigger by the minute in a parking lot just across the street from Florida's Legoland theme park. Engineers and geologists have been working all night to figure out their next move to prevent the hole from getting any bigger, while onlookers seemed more curious than worried. Sinkhole selfie. This growing cavity is just 40 miles from the 2013 sinkhole that opened up beneath Jeff Bush's bed, swallowing him up as he slept. ...his body was never recovered. The bedroom floor just collapsed, and my brother-in-law is in there, and he's underneath the house. A few months later, experts believe a sinkhole was behind this collapse... ...of a Central Florida vacation resort near Disney World. Veel uh, sinkholes in Florida dus, de laatste twee jaar. Ja, het is ook een heel nat stukje Amerika natuurlijk. Inderdaad, wat die mevrouw ook aanhaalde door de hoeveelheid regen wat naar beneden komt. Ja, heeft dat ook weer zijn gevolgen? Uh, Grond wordt verzadigd, uh, ja, raakt verzadigd. En, uh, ja, uh, ik weet niet of je wel eens een hebt gezien, maar het is gewoon. Ja, uh, ja het wordt Op Sint Maarten wel eens. Ja, nou, en dan wordt het gewoon vloeibaar en dan zakt het gewoon weg. En, yep. uh, met alle gevolgen ja. verdiend. Dat is echt uh, ja, een ramp. Gewoon, gewoon een van, uh, van de zoveel uh, tekenen dat, dus gewoon het klimaat uh, aan verandering onhevig is zonder meer. Maar je had het over die zoutkoepels, maar in Hooghalen, in Drenthe heb je ook van die zoutkoepels. Ja, hier in de buurt ook. Dat klopt, ja. En bestaat er dan niet het gevaar dat dat ook hier zou kunnen gebeuren? Ja, nou het is, het is iets wat nog niet zo gek lang wordt gebruikt en uh, volgens mij kunnen ze de gevolgen niet weten. Oké. Okay. Volgens mij hoef je ook alleen maar naar voorbeelden te kijken wat er kan gebeuren in andere, op, op andere plekken. ja mm -hmm. dat, uh, moet je toch even achter de oren krabben van, is dit verstandig ja. ja, je moet er niet aan denken dat je zoals die ene knakker uh, in je bed ligt te pitten... ...en dat je op, ja, wordt meegezogen in een sinkhole en dat je lichaam nooit weer wordt teruggevonden. Nee, inderdaad. En uh, dat, hè, dan kom je ook nog even weer terug op dat stukje fracking wat ze nou doen om mm -hmm. uh, gas te winnen... Ja. Uh, ja. We zijn, ik weet niet of ze hier in Nederland op gang zijn of niet. Ja, mij, ze, zijn, ze uh, hebben het al gedaan. Ze hebben het al gedaan. Nou, ik, ik zou zeggen van, kijk ook even wat er gebeurt in Amerika. Daar zijn ze al uh, veel langer bezig. Mm -hmm. Methaan uh, in het is, water en zo. Dat is echt een disaster is dat. Ja. Er zijn al zoveel natuurlijke bronnen. Met water zijn of opgedroogd of omgeleid. Uh, ja, maar wat een idioten. Pende... Ja, ja. Idioten met veel lobbyisten, veel geld... en uh, de rest even nakijken. Zo werkt het gewoon al eenmaal. Ja, ik snap het niet. Nee, ik, ik ook niet. Ik kan, kan hier ook heel erg woest over worden, maar ja. Ik bedoel, waarom vernietigen die mensen de aarde compleet... terwijl er al lang en breed alternatieve brandstoffen zijn, bijvoorbeeld... om maar wat te noemen? Ja, ik ben ook van mening dat patenten mm -hmm. echt een groot probleem is... ...voor de groei van de mensheid wat dat betreft. Je bedoelt als je een uitvinding doet... ...of een idee hebt... ...dat je het registreert? Ja, inderdaad. En vervolgens kun jij het alleen doen... ...en de rest mag het niet weten. Of je moet er flink voor betalen. Ja. Ik denk, ik denk dat ja, patenten. Maar, maar nu even andersom. Jij vindt wat uit... ...en ja. iedereen maakt het na. En jij vindt er zelf uiteindelijk niks aan... ...en anderen worden er uh, rijk mee... Ja, dan was je, je systeem, denk ik blij geweest als je een patent had gehad. Ja, dat snap ik. Maar dan is het nog steeds weer gebaseerd op, op dit huidige geldsysteem wat we hebben. Mm -hmm. um, we zouden gewoon echt helemaal compleet anders bezig moeten zijn. Ja, in, in uh, dat ben ik met je eens. Maar ik, ik ging het, puur even uit van het huidige hier en nu. Hoe ja, we nu dat snap ik. de dingen aanpakken. Ah. Um, ik heb zelf ooit een keer um, bij dat programma gestaan. Het beste idee van Nederland. Ah. En daar heb ik ook in zo'n hokje gestaan met, met mijn idee. En? en uh, nou, ja, ik was niet door. Maar het kwam meer omdat ik maar twee dagen uh, de tijd had om mee voor te bereiden. Mm -hmm. Dat zou eerst niet doorgaan en vervolgens toch wel. Dus ik had geen mooi prototype. Ik had wel het vooral op papier gezet en een mooi tekeningetje, maar het, het kwam niet over, weet je wel. Dus. Jammer is dat. En, maar, ja, dat was wel jammer, ja. Maar het was wel even leuk om te proberen. Maar ik bedoel, van uh, kijk, als ik iets verzin, dan vind ik het niet zo erg als iemand anders uh, het ook uh, namaakt of wat. ...of zijn uh, dingetje ermee doet... ...misschien nog zelfs verbeterd. Dus mm -hmm. Voor mijzelf zelf zou het niet zo uh, erg zijn. Maar ja, nee, nee, nee, anders. nee. Ik bedoel, dat is in principe niet erg. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg... Uh, ...mensen die uh, zo goed van vertrouwen... ...hun ideeën deelden... ...en er uiteindelijk gewoon... ...niks aan overhielden. En dat is dan in, inderdaad gebaseerd... ...op de gedachtegang die gebaseerd is... ...op het huidige uh, economische systeem. Zoals we dat kennen. Maar... Uitgaande van een ander systeem zou gewoon informatie algemeen voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Dus ook uh, uitvindingen. Ja, inderdaad. Kijk, wat je nou uh, bijvoorbeeld ziet, een trend is die, die uh, 3D-printers. Ja, klopt. Dat is, kijk, um, er zijn dus al heel veel tekeningen online. Mm -hmm. hè, die kun je dus al uh, binnenhalen en die kun je op zo'n printer drukken en dat ding dat doet zijn ding. Kijk. En ja, uh, ik bedoel van, ja, waarom kan het niet zo? Ik, ik zag er eentje staan bij Saturn. Een week of wat geleden. 600 euro. Dat is dan een van de niet zo goede, denk ik. <laughs> ja, dat is niet heel erg duur. Maar toen dacht ik nog van ja, het is heel leuk. Maar straks heeft iedereen zo'n ding. En ja. gaat iedereen maar e wat printen. Het is wel een, e een economiekiller, ja. Ja, ik bedoel... Uh, een nieuwe plastic beker. Een nieuwe broodtrommel. Je kan het allemaal zelf printen. Een nieuwe muis. Ja. Een... Of, een, of, ja, inderdaad, of een onderdeeltje wat kapot is gegaan. Ja, aanstekers. Uh, <laughs> Telefoons. Pistolen. pistolen. Pistolen, ja. <laughs> Ruimteschepen. Nou, en al Aliens. E Aliens. Aliens, ja. ja. JFK. JFK. Anton Aki, Anton Teuben. de Bonnie. Nou, wacht even, nu je dat zo zegt, het transporteren van DNA via water en printen. Mm -hmm. Volgens mij hebben ze daar uh, de laatste tijd ook weer uh, hele grote doorbraken uh, meegemaakt. Dus, oh, nou, hoe bedoel je? Uh, dat ze dus inderdaad gewoon een, uh, een orgaan kunnen printen. Wow. Of misschien een, uh, een stuk arm. Kijk. Kijk, en dan is het wel weer heel erg interessant. Now we're talking. Now we're talking. Mm. Maar dan worden straks allemaal een soort bionische mannen en, en vrouwen. Nee, gewoon gebaseerd op je eigen materiaal. Oh, oké. Okay. Op basis van je eigen DNA-tissue, zeg maar. Ja, inderdaad. Ja. Interessant. Ja, het is ook uiteindelijk. NASA wil ook al werken aan uh, voedselreplicators, toch? Op basis van Klopt. de huidige techniek of ja. juist doorontwikkelde techniek. Dus in principe zou dat ook. Ja, oplossingen kunnen brengen tot problemen. Dat, jij zegt NASA en eten. Dat doet me denken aan. Uh, ja, Monsanto nee, en eten. Wat zeg? Monsanto en eten. Nee, jij ja. zei uh, NASA en uh, eten. En dat, dat doet me denken aan uh, het feit dat ik in, nou ik denk begin jaren 90 bij uh, mijn toenmalige beste maat was. En die had van die uh, astronauten repen. Uh, hm. En. Uh, ik had echt trek en we hadden getennist en hij zei van hier, neem een paar van die dingen. Maar hij zei er niet bij, hij zei het zijn muesli-repen. En ik had die dingen 1, twee, drie, vier, vijf. En daarna okay. ging ik water drinken. Hé, hey, je wilt niet weten hoe ik me gevoeld heb. Ik, ik was echt... Je zat vol, je zat ja. vol. Pff, jezus. <laughs> het kwam er bijna uit mijn oren weer uit. Ja, dat zei... Dat zijn, van die, uh, dat zijn van die repen, die zetten volgens mij ook uit. En je. Ja, dat. klopt inderdaad. F ja, met water, ja, water dus. <laughs> ja. ja, nee, dat zal ik nooit meer vergeten. En sindsdien uh, eet ik ook geen astronautenvoer meer. Nou, de, ik heb eens een keer een filmpje gezien van iemand die wel is overgestapt van gewoon voedsel naar astronautenvoedsel. Want mm -hmm. uh, één groot voordeel, uh, alles zit erin en het wordt heel gemakkelijk opgenomen door je lichaam. Dus je lichaam heeft zeg maar minder energie nodig om het, uh, de voedselwaters eruit te krijgen. Dus je heeft meer uh, energie over om uh, zichzelf lekker jong te houden. Ja, ja oh. goed. Ja, ik vind ook sowieso als je, je goed voedt, um, goede voeding, zorgt er sowieso voor dat je je fitter voelt. Ja, dat is, je bent wat je eet. Ja, nee, maar ik bedoel, ik heb, wel eens een, ik heb wel eens van die periodes dat ik dan alleen maar groente en fruit eet. En dat doet over het algemeen, uh, dan krijg je zo'n boost of zo. Dat kan ik niet uitleggen. Maar als ik dat te lang doe, dan gaan groente en alleen fruit me vervelen, zeg maar. Nou, variatie is gewoon goed. Ja, ja, variatie is eigenlijk beter. Gewoon een beetje gevarieerd eten is ook beter voor je lichaam eigenlijk. Goed, um, nou ja, dat, dat was het, uh, het onderwerp uh, sinkholes. Uh, of, of willen we daar nog uh, dieper op ingaan? Uh, ja, uh, ja <laughs> dieper op ik. ingaan. Hè. Er staan negen pagina's uh, in het topic. En ik denk de mensen die uh, geïnteresseerd zijn geraakt. Nou, zoek even op sinkholes in de VS. Of op sinkholes via het zoekvenster. Uh, rechts bovenaan de website van uh, QFF. Dat is uh, www Verroend.com Volgende oh, onderwerp maar, uh, heren. Of is uh, er nog een uh, muziekje? Ja, doe eens een fijn muziekje. Een, uh, een stukje re reggae? We zijn een fijn muziekje, ja. Nou, oké. Okay, dan doen we uh, Money <laughs> nee, nee, in... <laughs> doe maar. Nee, oké. Okay. Uh, nou, goed. Money in my pocket van Dennis Brown. Uh, techniek? Ah, ja. Opeens ging die joh. Nah. Nou, ja, goed, dat was Money in my Pocket van Dennis Brown. Ja, goed Dennis Brown. En dan moet wel mijn. Uh... Oh jee, alles lijkt hier even in de zoek te lopen. Nee, toch niet. Net op tijd voor de gong. Uh, dat kwam namelijk omdat uh, ik heb uh, onderin mijn scherm heb ik mijn. Uh, uh, Vensters, zeg maar, uh, verborgen staan. En als iemand dan in uh, Skype gaat lopen typen, hè Wodan, <laughs> nee, grapje. Dan, dan vries mijn scherm. dan kun jij niks aan doen. Hey, we hoorden zo straks het uh, debuut van Wodans kat. Meeuw. Zoiets. Ja, yeah, zoiets. Uh, daarvoor hadden we al even het debuut van de uh, kat en de catfight Cat bij uh, Free Electron. Misschien uh, moeten we ze eens een keertje koppelen en een hele uitzending gewoon die twee katten tegen elkaar. Ja. Hmm. Ja. Ja, ja, we waren. Blackbox niks. Ja, dat was jou bij je toch, Blackbox, die catfight? Ja, dat was, dat was epic. <laughs> ja. Ja, het ja, was ook een. Uh, het moment dat uh, Free Alex. Had hij het ook alweer over. Had het ook wel ergens over. En het moment dat die uh, catfight uh, was, dat was echt uh, fenomenal. Epic shit. Epic. Um, ja. Nou ja goed, welkom terug uh, luisteraars uh, bij uh, de 30 dertigste QFF podcast uh, Jullie hebben net een lekker muziekje kunnen luisteren En uh, ik wil eigenlijk naar het uh, volgende onderwerp gaan, goed idee? Prima ja. uh, Moet ik wel even terug naar mijn scherm waar ik uh, de onderwerpen in heb staan <coughs> En de bumper van Mac, er eens even bij pakken volgende onderwerp dat is uh, Islam, the religion of peace. Um, uh, het gaat me eigenlijk meer om een uh, filmpje. En ik zal even door dat filmpje heen skippen. Um, dat, want het uh, hele filmpje uh, het gaat me om een, een deel van het filmpje. Um, het gaat om iemand die staat uh, nou ja, gewoon um, zijn geloof te prediken uh, op de grote markt in uh, Groningen. En vrijheid van meningsuiting, ik, ik ben het ook niet eens met uh, iedere... Um, hoe moet ik dat zeggen, iedere uh, uh, religiegek, zeg maar. Um, dit is in dit geval een religiegekkie in mijn ogen, um, die um, het, het woord van het geloof staat te prediken. En hij krijgt alleen tegenspraak, en, en op zich heb ik met tegenspraak nog niet zoveel moeite, maar... De tegenspraak, die uh, beperkt zich niet alleen tot tegenspraak. Uh, de man die krijgt op een gegeven moment gewoon fors klappen. Van een mannetje van nou, ik schat een jaar of, nou, elf, twaalf. Luister vooral even mee. Nou, Mohammed is een leugenaar. Blijf van mijn eigen hey. dommel af. Blijf van mijn eigen gaan. dommel af. Je moet nu je kankendag gaan. Wil je naar de politie, je Jongen, niet je naar de politie je gaan. gaan? Je moet nu gaan. Zover Mensen, voor vrijheid van meningsuiting. Een vrijheid van religie. Mohammed is een leugenaar en dan krijg je dus uh, en een van dit soort mening. klappen en, en trappen. Het gaat er uh, vrij hard aan toe. Het mannetje gaat er vrij fanatiek op in. Ik, ik denk dat de, de imam best een goede imam is. Hij, uh, hij, hij weet in ieder geval hoe uh, hij dit soort jongetjes uh, heel fanatiek uh, aan het vechten weet te krijgen. Tegen iemand die dus een, wat anders staat te verkondigen... en het niet eens is met zijn uh, religie. En ik, ik schrok daar eigenlijk heel erg van. Dat dat gewoon zo'n jong mannetje... Uh, tot zo'n agressieve daad in, uh, in, in staat was. Ik, dat ik echt dacht van... Huh? Ja. ja. Ik snap dat niet. Nee, ik, ik, ik snap dat ook niet. Ja. Uh heel veel kinderen zijn tot dat soort dingen in staat. Tegenwoordig lijkt het. In dit geval gaat het over een waarschijnlijk moslim jongetje natuurlijk. Het zou net zo goed een of andere Nederlandse gastje kunnen zijn die iets verdedigt of iets doet, maar in dit geval gaat het om een religie. Dat ik denk van... Ja. Ja. Ja. Ik vind het ook ernstig dat ouders dat zo ver laten komen, blijkbaar bij hun kinderen. En... ...dat de overheid ook niets schijnt te doen daaraan. Ja. Is dat ja, een falende onderwijssysteem? Ja, zoiets. Of een falende opvoeding. Ik, ik, zie dat niet, ik zie dat namelijk niet alleen terug. Ja. Voor mij is dat al geen, geen ding meer van religie of, of iets anders. Het is mijn inziens gewoon opvoeding. Ik heb het zelf meegemaakt in mijn oude buurt... ...waarin jonge jongetjes... Rotzooi trapte en, en mensen uitscholden, met hele groepen mensen gingen bedreigen. Mm -hmm. En dat waren dan ook jongetjes in de leeftijd twaalf tot en met zestien, soms tot en met achttien. Mm -hmm. En als ik dan uh, de ouders erop aansprak, hoe ze hoe die, hoe die kinderen van hun deden, zeiden ze van, zeiden ze of nee, zoiets en zo doet mijn zoon niet, of mm -hmm. zeiden ze: uh, Ja, ik, kan, ik, ik zal met hem proberen te praten, maar ik kan er ook daar weinig aan doen. En ze lieten het eigenlijk ook een beetje overkomen alsof ze blij waren dat de jongens niet thuis waren. Zodat ze zelf niet ermee hoefden om te gaan met die losgeslagen kindertjes. Maar zo'n probleem, moet je toch de nek omdraaien? Als ja. ouder zijnde? Moet je toch een halt toeroepen? Ken je dat vooral in Afrika? Wat uh, Blackbox? Eh... Dat is een vrouw in Afrika, een, een natuurreservaat, uh, mm -hmm. waar ze uh, een, uh, zeg maar olifanten heen hadden gebracht. Ja. Alleen er waren allemaal jonge olifanten. Mm -hmm. En vervolgens uh, vonden ze allemaal uh, dode neuswagens huh? En uh, ik meen ook nelpaarden. Oké. Okay. Die waren uh, zeg maar uh, zwaar vermeed. Mm -hmm. En... Uh, um, uh, ja, uh, ze wisten in eerste instantie niet wat, uh, wat uh, zeg maar de oorzaak was, totdat ze dus uh, uh, camera's gingen plaatsen. En dan zagen ze dus dat er gewoon uh, die, uh, die, die jonge kudde olifanten gewoon met, met, met rare slagpartijen bezig waren. En dan praat ik over een kudde olifanten En um, dat is dus weer een, een teken dat er dus uh, geen, uh, geen oude, oudere beesten aanwezig waren. Mm -hmm. dus, dus zeg maar de, ja, de oudere mensen... Die dus, uh, de jongeren, uh, ja, uh, enigszins proberen wijsheid over te brengen. En, uh, want het klinkt heel erg anti-olifants om, om neushoorns en neelpaden uh, gewoon, uh, ja, gewoon af te slachten. Dat, dat verwacht je absoluut niet van de olifant. En, en toch is het verkeerd gegaan. Dus ja, ook, uh, ook met de jongeren denk ik inderdaad dat dus, uh, de sturing van de ouders uh, wegvalt. Uh, ja. Zodra het kind naar school heen moet, bijvoorbeeld. En uh, ja, misschien is dat wel helemaal niet zo'n goed idee om het kind zo snel en zo vroeg uh, naar school in te sturen. Uh, uh, uh, nee, ik hoorde op de achterkant. Uh... Miauw. Miauw. En, dat was je en... wel ook een bijdrage leveren. Ja, en, en, en, en ik hoorde dat uh, Mr. Soefie, uh, de, de kat van Ninti, ook al miauw zei. En. Uh... Ah, Wat? Ah. <laughs> What de fuck is dat? Wiens kat was dat? <laughs> Wodan, Jan-kat? Nee, dat was niet mijn. Blackbox? Nee, Mouse was niet. Uh, Mouzen uh, was niet. Huh? <laughs> nou ja, het zal gewoon nou, we een van de podcast. ghost cat zijn. Die zitten uh, in de verbinding, denk ik. Ruis op ik de, de lijn. Mijn, mijn, mijn kat heeft het verkeerd begrepen. Ik zei haar dat ik in de podcast moest zitten. Maar zij verstond podcast. Podcast. Ja. De Podcats. Ja. Leuke naam voor een denk... band. Wodan en de Podcats. Die, die, die registreren we vanaf nu. Podcats. Zijn dat dan. Pot-smokende cats? Ik denk het. <laughs> dat is de enige manier ook waarop je ernaar kan luisteren. als je wat rookt. Dat was dus niet om aan te horen. <laughs> ja, inderdaad. Um, goed. Ja, uh, dat volgende onderwerp. Um, want ja, we kunnen nog heel veel zeggen over uh, de religie van de vrede, de islam. Uh, ik denk dat de meningen daar heel erg over uh, uiteenlopen. En uh, daarnaast is religie ook een beetje uh, zo 17... Nee, wat zeg ik? 1716? 736 uh, na Christus. Zeg maar niet meer. Uh, tenminste, ik vind het niet meer van deze tijd. Nee, tja. Kijk. Dat klopt ook wel, maar ja. Um, het, wordt, het wordt overgegeven van generatie op generatie. En mm -hmm. uh, in de eerste instantie zal het kind, pure liefde, geen uh, nee zeggen. Maar zal dus uh, dat gaan doen wat uh, de ouders uh, zeggen, of doen, of, of, of als voorbeeld geven. Dus ja, dat zit dus gewoon heel diep geworteld. Ja. En, uh, het wordt er al met de paplepel ingegooid, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, ze mogen het voor mij gewoon blijven doen. Dat maakt me niet uit, maar ja, val, val mij en anderen er vooral niet mee lastig, denk ik dan. En dan, dan met name de extreme uh, religiegekkies. Het kunnen christengekkies zijn of uh, haatbaarden of whatever, uh, bomboeddhisten of haathindoes. Uh, uh, <laughs> er zijn er vast in elke stroming wel een paar te vinden die... Uh, zo fundamentalistisch uh, denken en doen op basis van uh, religie dat ik denk van oké okay, uh, not my cup of tea zeg maar nee inderdaad nee extremisme sowieso niet nee nee inderdaad maar het, maar, uh, maar heb ik jou verteld heb ik jou verteld over het licht dat wo dan is nee grapje het het wat oh wacht Remember what to do, friends? Now tell me right out loud. Duck what and are you supposed cover. to do when you see the flash? The flash of Wodan. <tries> Duck and cover, people. And cover. Hide. Hide behind the bushes. Wodan's coming. Nee, maar nou, wat was er... Uh, je probeerde uh, het oude... Uh, geloof in Wodan weer... Een nieuw uh, leven in te blazen. Ja. Yeah. Het wordt gezien als extreem rechts. Hè? Door, of uh, nou ja, In ieder geval een, ook een vorm van het uh, germanisme verheerlijken. Het staat in een of andere manuscript, handboek van de AIVD. Dat uh, wordt gezien als, dan uh, ben je potentieel ook extreem rechts. Ja, daar heb ik niet zo'n boodschap aan. Ik ook niet wel, maar uh, er, ik... zijn altijd groepen, er zijn altijd groepen die uh, en religies en ideologieën, uh, misbruiken voor hun eigen gewin ja. en ik kan in ieder geval zeggen dat ik niet extreem rechts ben nee, ja, nou, ik ook niet hoor ik, ik hou sowieso niet, daar hebben we het gisteren ook al even over gehad dat het, het, het grote grijze vlak in de politiek wat er is en um, links, rechts, mensen wees gewoon jezelf en Precies. stop anderen ook niet in hokjes ja en geef je eigen verantwoordelijkheid niet weg Nee, de, oe, dat is wel een hele belangrijke, want de overheid ja, die neemt en die neemt en die neemt en die neemt totdat we echt alles uit handen hebben gegeven. De, de volgende stap is dat onze stembiljetten al kant en klaar zijn ingevuld en dat we niet eens meer hoeven te stemmen omdat zij dat al voor ons doen. Ik bedoel, ik heb, ik heb een briefje hier wel ergens liggen nog van de gemeente Groningen. Dat ging dan over uh, de Europese verkiezingen. En de burgemeester adviseerde met klem om toch maar pro-Europa te stemmen. Hij benadrukte het belang van Europese samenwerking. Ja, en wie mag ja. de nieuwe president aangewezen? Nou, wij bedoel je. Ja, van Europa dan, hè? Dat is toch die... Uh... Hij was op, uh, op Pont geloof ik, werd hij geïnterviewd. Of was het ge geen stijl tv? Um... Volgens mij is het uh, Van Rumpay die de volgende aan mag wezen. Dat, uh, oh. Dat hij, in een, uh, hij is aangewezen door een commissie... Om de volgende uit te kiezen? De, ja, of uh, hoe noem je dat, zo'n uh, zo bemiddelaar. Zo, zo formateur. Ja, zo'n formateur, ja. Ah. Kijk, dat, is, dat is natuurlijk alweer raar, want... Uh, <laughs> Die hele Europese Unie, die hele top, die is, uh, dat is. Ja, dat is echt niet democratisch aangewezen. In ieder geval niet door het volk. Nee. Het volk, het, het volk wordt uh, een, beetje, uh, een beetje, zeg maar, uh, uh, rustig gehouden met uh, de, de lokale verkiezingen. Dus vanuit het land zelf. Ja, die hele Europese Unie is gewoon. What is your major malfunction, no Major malfunction. Gewoon serieus. Nee, dat, dat, dat meen ik echt. Ja, Waar zijn klopt. ze aan begonnen? Ja, ja. ja Wie is er een hamertje tik zei. aan het spelen daar? Dat is wederom mijn kat <laughs> ja. Ze laat weten wat ze van Europa vindt Nee, ja, nee, nou, nee, deur, deur, deur. nee, nee, nee, nee, nee Zo'n Hitler kat gewoon Nee, nee, nee ja, Het kan niet anders bij mij hè huh. Nee, maar het uh, Nederlandse volk heeft ook duidelijk nee gezegd Maar ja Je nee. bedoelt nee tegen Europa? Ja, eh, ze zeggen A, ze doen B en ze voeren C uit. Zo is het tegenwoordig. Dus, uh, ja. ja, niks aan. ik zal eerlijk zijn, ik heb ook tegen Europa gestemd hoor. Omdat ik, uh, nou ja, tegen Dit Europa in ieder geval. Ik, ik, de, de EG zoals die was, was best oké. Okay. Maar, oh, volgens de kat van Wou dan niet? Is het allemaal. Nee, nee, nee! De EG was ook niet goed. Nee, het is daag, één Oké. Okay. Karintie. Um, Zie je? Ja, die kat van Wodan. Die, uh, Himmler. Ja, Simon stoppen, Wiesenthal. Nou, dan zou die weer moeten. Nein, nein, nein. Maar nou, hij blijft stil. Het is klaar. Ja, het is klaar. D nou ja, goed. Uh, ja, maar nee, die, die, die Europese Unie waarin uh, wij verzeld zijn geraakt, lijkt echt een nachtmerrie te worden. Of te zijn, inmiddels al. Ja, of zoals Bleed in uh, Shout zegt: het is min of meer Hitler zijn plannen. Ja, dit is het. Dat, dat wou ik al zeggen. Daarom zei ik nee, nee, nee, nee, nee. Dit is het vierde Rijk. Uh, uh, dit is wat Hitler wou. Dit, dit precies. Nou, dat is er dan gelukt, hè? Ja, maar ik bedoel, dat is ook niet zo uh, gek. Ik bedoel, het plan lag er al. De blueprints waren er al. Ja, ze, ze, hebben, de, ze hebben het allemaal bedacht. Maar de, mm -hmm. de uitvoering in, in, in de praktijk ja, dat, dat laat nou eens zijn, zijn werking wel zien. Dit heeft geen nut. Nee ja, nee, ja, maar hoe lang gaat het nog duren voordat mensen echt in opstand komen? En ook dat, dat er echt iets gaat gebeuren? Want in mijn optiek kan dit echt niet, niet veel langer zo gaan uh, voortblijven gaan. Ik bedoel, dit moet een halt toegeroepen worden. Nou, ik ben benieuwd uh, bijvoorbeeld wat er zometeen uh, met de huurprijzen gaat gebeuren. Uh, ja. Heel veel, mensen, heel veel mensen zitten al op het randje en uh, misschien al de uh, voorbij. Mm -hmm. en, uh, ah. ja, de huurprijzen die worden dus zeg maar ook weer vrijgelaten... Ja, de voedselprijzen gaan omhoog. Uh, ja, het zal misschien nog niet zo 1, 2, 3, uh, zeg maar. Uh, maar toch, de tekenen aan de wand, die, uh, die wijzen erop dat het, uh, nee, dit wordt nog niet grappig. Nee, nee ja, bedoel, uh, bedoel, als je al nagaat hoeveel mensen er uh, in Amerika niet maar, alleen maar in hun auto in de regen rondrijden, maar... Er zijn ook gewoon ongelooflijk veel mensen die wonen in een auto in Amerika. Of in ja, tentenkamp. Ja, tentenkampen ook. In, ja, dat, is, dat is al een paar jaar aan de hand. Ja, een compleet nieuw volk heb je daar. maar volk. De tentenvolk heb je daar. Klopt. Ja, en, oh, de... Hoe lang gaat het duren voordat het hier ook komt? We hebben iets uh, beter... ...opgezet sociaal stelsel... ...maar goed, dat zijn ze ook steeds meer aan het afbreken... ...dus wie weet. Je, je bedoelt... Um, ...dat je de kans reëel acht... ...dat het hier ook zou kunnen? Reëel, reëel... ...zoals ik al zei, we hebben wel een beter sociaal stelsel... ...maar als dat... ...elk jaar weer verder afgebroken wordt... ...en elk jaar ook alle kosten stijgen... waaronder de huur... ...in sommige gevallen extreem veel verhoogd wordt... ...of de zorgtoeslag... Uh, ...verminderd wordt... ...en de eigen bijdrage weer vermeerd wordt... ...en ja, wil niet weten. doorgaat. Ik, ik, ik heb echt zo'n meningsverschil... ...met het uh, zorginstituut... ...heet het nu... ...wat vroeger het uh, CVZ was... Um, ...ik ben van mening... ...omdat ik verzekerd ben... ...op Sint Maarten... ...dat ik dus niet over een bepaalde periode... ...in Nederland verzekerd... Uh, ...hoefde te zijn. Ja, precies... Nou ja, mijn uh, vriendin heeft inmiddels twee keer de rechtszaak gewonnen van Achmea. Maar ja, ik ben nu ook. Ik, ik ben nu ook aan het procederen. Maar het is echt te ziek voor woorden. Dat, dat ze mensen eigenlijk alleen maar verder in de problemen brengen. Uh, de ja. boetes van vandaag de dag. Ik bedoel, ik had een aanvaring met een Boa. En daar krijg ik een boete voor van maar liefst 450 euro. Dat is een aardige aanvaring. Nou, de aanvaring was dat ik, uh, nou ja, niet eens ik, maar mijn vriendin. Die maakte uh, een beetje zo'n hallo hallo Hitlergroetje met twee vingers onder haar neus. En zo. Maar ook nog met de verkeerde hand de lucht in. Met de linkerhand. En niet met de rechterhand. En toen klapte ze met haar hak zo tegen de andere hak aan. En dat was... In ons eigen huis. Die, die boa's stonden voor onze deur. Het ging om afval. Want ze waren bij iedereen aan het aanbellen wie de afval had neergelegd bij de afvalcontainer. Nou, wij niet. En ik vroeg om die mans uh, legitimatie. En hij legitimeerde zich niet. Dus ja, toen was het voor mij ook over. En toen deed mijn vriendin dus die nou ja, halve gare Hitler groet die niet klopte. En de reactie van de boa was... Maak je me uit voor een nazi? En gelijk werd de politie gebeld. Ik zweer het je... Het duurde tien minuten en toen stonden er drie busjes van de politie en zes agenten sterk en ik werd afgevoerd. Ik heb daarvoor een paar uur in de cel gezeten, ben verhoord, toen weer vrijgelaten. En toen is mij ook gelijk aangezegd, ja, hier moet je binnenkort voor voorkomen. Dit is een ernstige belediging van een ambtenaar, jaren, jaren, jaren. Ik bedoel, waar gaat het over in Nederland? Ja, ja. Ik heb helemaal niemand beledigd, maar de boetes... Wie kan dat betalen, man, een boete van 450 euro? Nou, die bankdirecteur die in die Ferrari rondgiet Ja, maar... Kom op, dat, dat, zijn, bedoel, dat, is toch geen, dat zijn geen bedragen meer. Nee. Ik bedoel, als je dan 80 euro boete geeft of zo, prima. Maar 450 euro... Helemaal. Toen ik hoorde dat er een convenant bestaat... tussen de gemeente Groningen en de politie... toen brak mijn komp helemaal. Ja, hoeveel zijn die boetes gestegen de laatste jaren, joh? Ja, dat gaat toch nergens over? Maar niemand doet er ja, wat aan. Ik, ik denk dat ze heel veel van die boetes ook hebben ingevoerd... omdat er ook bijvoorbeeld... ambulancepersoneel bedreigd werd... of, of in elkaar geslagen werd... Die gewoon hun werk moesten doen. En aangezien ze dat allemaal op één hoop gooien: ambulancepersoneel en brandweer en politie en zelfs dus blijkbaar de boa's. Ja, maar ik bedoel, een, hebben een, ze die ambulanceverzorger het... of een bijzonder onwelwillende Ameuben, een BOA. Ik bedoel, dat is een heel, heel groot verschil. Ja, maar zij trekken dat gelijk, het dus blijkbaar. Ja, eens een ambtenaar, allemaal een ambtenaar, allen voor één, één voor alles. Dus... Ja, het is een soort van voorbereiding van als er straks politie of, of een soort van SS door de straten marcheert dat je daar dus respect voor moet tonen, want Ja Ja Zo, zo, zo klinkt het bijna ja, ik... dat, dat zijn, de de, ja, dat zijn de, de, de de dagen, zeg maar Daar wacht iedereen met smort op Nou, <lacht> nee Nee <lacht> De kat, mijn kat wel, maar verder niemand. Verder niemand. Um, ik, ik zoek trouwens in de tussentijd nog even verder. Of ik. Uh, nee, de Cat Society heeft geen telefoonnummer. Jammer. Ik dacht even van anders gaan we Eva Surgaars bellen, maar nee, wordt hem niet. Geen, geen cat Society. Hebben jullie misschien nog iemand bedacht die we kunnen bellen? Of iets, een instantie. Ik heb, uh, ik heb geen idee. Nee. Ik, ik meid instanties zelf altijd als de pers. Dus uh, ik heb geen idee welke instantie dan te bellen. Nou, um, even in de shoutbox. We wachten we wel even af. Misschien komt er nog een suggestie van iemand. Van de mensen die live luisteren. En anders gaan we gewoon een Steiner bellen. Een willekeurige Steiner. En, ja, ja, ja. en tot die tijd gaan lezen... we eerst naar het volgende onderwerp gewoon. Oh ja, oké, okay, is goed. Maar Bleed had ook nog even oh, wat leuk. Oh, no, vertel, de, vertel, de, vertel, de, vertel, de, vertel. De, vertel, schuil, vertel. Even kijken. Kijk, we hadden die uh, nucleaire top gehad hier in uh, Nederland. Ja. En uh, daarna is uh, Obama doorgegaan naar België. Mm -hmm. En de volgende stap van België was uh, een enorme hoeveelheid schuld op te kopen. Van, ja, uh, daar hadden we het gisteren ook al even over, of niet? Ja, inderdaad, ja. En uh, het, het, het, het, zo is hij ook zeg maar uh, richting het oosten gegaan mm -hmm. en hij heeft uh, overal uh, zeg maar uh, de, de, ja, uh, betalen voor bescherming zou ik maar zeggen, daar, ja. daar leek het wel op, want uh, ja, op uh, die manier worden dus, uh, ja, zeg maar uh, de tang wordt uh, langzaam steeds, ja, de strop wordt aangehaald zou ik maar zeggen. Ja, ik ben, ik ben ook heel erg benieuwd uh, hoe lang dit uh, uh, inflatie, hè, want de inflatie, zo, zo de inflatie teruggaat naar uh, Amerika, dan uh, hebben ze echt een probleem, want dat is hun grote kunstname, uh, hun wit tokens, de inflatie van de dollar te verbuigen in het buitenland. En dat doen ze ja. dus door middel uh, van landen binnen te stampen en vervolgens het hele land in een ingrote uh, schuld te gooien. En uh, ja, volgens mij is de rekt er nog wel een beetje uit. Dus ja. Nogmaals, ik ben heel erg benieuwd wat er uh, dit jaar nog gaat gebeuren op dat uh, vlak. Ja, nou ja, we houden het gewoon in de gaten voor, voor de mensen ook op QVF. En uh, natuurlijk in deze podcast. Uh, houden we u gewoon op de hoogte over al die verschillende situaties uh, wereldwijd? Ja, dat uh, proberen we wel. Want ik uh, bedoel, van uh, de Oekraïne. Ja, ver van mijn bed, show, no way. Het is een, uh, een stukje verderop. En uh, uiteindelijk hebben we er allemaal mee te maken. Dus uh, laten we Zeker het nog... weten. En, wat dachten we van een muziekje? Want lekker. ondertussen is er gewoon emergency on planet Earth. Ja, mensen, we kunnen veel beter. Ja, so let's do something about it. En geniet van Jamiroquai. Met Emergency on Planet Earth. Ja, fantastische band, Jamiroquai. Ik heb echt al hun albums en uh, ik, ik, ja, verzot op die muziek. Ik ben echt al vanaf dat ik denk ik een jaar of... Nou... Ik denk een jaar of 12, 13 was. Dat mijn vader met een cassettebandje aankwam. Dat had hij in de auto. En daar stonden demotjes op, weet ik nog wel. Van Ik geloof ook Return of the Space Cowboy en Emergency on Planet Earth. Dat zijn echt nummertjes geweest van eind jaren 80, begin jaren 90. 1990 zou het zo geweest zijn, denk ik ongeveer. Dat ik geïntroduceerd werd en op de hoogte kwam van Jimmy McQuarrie. Fantastisch. En altijd blijven volgen. Heerlijk. Heren, zijn jullie... Er nog. Ja. En de kat ook nog? Ja, die is wat rustiger geworden. Ah, oké. Okay. Uh, en uh, jij, uh, Blackbox? Ik heb net een waanzinnige foto gemaakt van de zonsondergang. Wauw! Het is ik hier zit een beetje hier, uh, onder het dakraam en uh, ik word heel tijd dan afgeleid door de familie uh, Zwaluw. die ah. uh, elk jaar uh, weer komt hier. Het is. Om dit op te zien. Dus ik werd even naar buiten gelokt en tijdens uh, de, het mooie liedje. Zou ik even te fotograferen. Nice man. Dus, maar we zijn er nog. Ja, volgende onderwerp. Bump it. Ja, want uh, we zijn wel even klaar met de islam, de religion of peace. En uh, dat bellen, dat gaan we zo meteen pas doen. Dus uh, ja, de bump, uh, bumper en uh, het volgende onderwerp. voor jullie uh, dit keer weer een uh, voorkeur voor een onderwerp? We, we kwamen net al een beetje uit op het uh, Oekraïne verhaal. Dus uh, het gedonder in de voortuin van Rusland komt daar wel. Oké. Okay. Ja, in de buurt, hè? Ik, ik plaatste daar namelijk een, uh, een filmpje. Het, het kwam van uh, Russia Today. The Truth Seeker. En, en daarin zeggen ze dat uh, Amerika van plan is om een soort first een, een eerste aanval op Rusland en mogelijk ook op China uit te voeren. En dat zouden ze willen doen voor of in of tijdens het jaar 2016. En ik, ja, het is natuurlijk wel Russia Today, het propaganda kanaal van Poetin. Um, maar toch, ik vond dat er wel een aantal opmerkelijke dingen in het filmpje uh, besproken werden. Ja. Heb je het filmpje bekeken, Wodan? Ik heb het bekeken, ja, voor de uitzending... Wat vond, uh, wat vond jij van het filmpje? En dan met name het stukje over wat Amerika van plan zou zijn. Ja, aan de ene kant paniekzaaierij. Hm. Ja, ook, ook wel gedeeltelijk op basis natuurlijk van, van wat de Russen sowieso al aangeven. Ja. Maar ja, er zou een kern van waarheid in kunnen zitten. Bijvoorbeeld, uh, ze zouden dus die first strike zouden ze dus willen plannen. Uh, en ze wilden dat ook zo plannen dat Rusland niks terug zou kunnen doen. Ja. Dus dat raketschild waar ze mee bezig zijn... dat ze ook aan, eigenlijk bijna aan de grens met Rusland neerzetten... dat zou eigenlijk daar al neergezet zijn... met de planning om Rusland uit te schakelen. Maken. Ja, in één keer uit te schakelen... zonder dat er iets terug gedaan kan worden. En zou, zou het gewoon niet zo kunnen zijn... dat, nou, stel dat dat echt zo is... dat de Russen dat weten... Ik bedoel, Snowden zit natuurlijk gewoon in uh, Moskou. Klopt. Of is Snowden een uh, Trojaans paard? Snowden wil graag naar Brazilië, heb ik begrepen. Hmm, het volgende Ja, Ja, inderdaad. En dat, dat, ja. daar installeert hij dan ook zogenaamd veilige systemen, zoals hij in uh, Rusland onlangs heeft gedaan. Nu kijken de Amerikanen mee. Ja. Ja, zoiets, ja, ja uh, zo zie ik het een beetje. Ik, ik denk dat Snowden een, een Trojaans paard is. Hij versprak zich in een interview uh, onlangs. Dat hebben we ook al eens besproken. In, in, daarin zegt hij dat hij on a mission is. Heel duidelijk. en Hij praat echt als iemand die gewoon voor een agency aan het werk is. En uh, ja, zijn missie aan het voltooien is. Ik, ik vond dat echt opmerkelijk. Ja. Want, ik bedoel, ja, die man is gewoon... Uh, NSA CIA... Uh, kom op. Uh, misschien ligt het er gewoon al... iets te dik bovenop. Het hele uh, Wikileaks-verhaal... Dat, dat, dat, dat bleek uiteindelijk... een beetje een dooddoener. En toen opeens kwam Snowden daar. Ja, precies. Het was... Snap je? Ik, ik weet niet. Het, alsof hij, het, is, het is allemaal een beetje geregisseerd. Hetzelfde verhaal nu met die... Amerikaanse soldaat. Die ze... Um, ...geruild hebben tegen een aantal mensen... ...die zaten ze vast op Guantanamo Bay... ...op Gitmo. Um, in ieder geval tegen vijf gevangenen... ...die al een aantal jaren vast zaten. Um, en die soldaat... ...dat deed me gelijk denken aan die serie Homeland. Weet je wel... ...zo'n kerel met een lange baard... ...die zag eruit als een halve Taliban-strijder. En ik denk yeah. van... ...nou, straks heeft die beste man sympathie ontwikkeld... ...voor uh, de Taliban. En dat wat de Taliban aanhangt... En nou, wie weet gaat dat nog hele gekke dingen in Amerika opleveren. Ja, ik zag ook iets van een quote voorbij komen van die gast. Uh, ik zal even kijken of ik hem nog kan vinden. Maar het kwam er op neer in ieder geval dat de Amerikaanse militairen fout zitten ofzo. En dat ze... Ik zal eens kijken, want anders, anders zit ik ook maar wat te lullen. Ik zit sowieso maar wat te lullen, maar dan helemaal... Ja, ach, waar zitten altijd maar wat lullen tijdens deze podcast. Um, in de tussentijd, als jij verder zoekt, uh, ik, ik zie dat uh, Mac ook nog wat plaatste. Pro-Russian forces in Ukraine turn on each other with rebel militia arresting rival groups and removing their flags from checkpoints. On May 29, 2014. Uh, insurgent oh, okay. fighters turned again, uh, against each other as clashes in Ukraine escalated. Nou ja, als je al die puntjes even doornemt en doorleest, er staat ook wel een linkje bij. Het komt uit de Daily Mail. Uh, bedankt, Mac, en uh, interessante informatie weer. En zo staat het topic. Uh, jij postte zelf ook nog wat. Poetin niet uitgenodigd voor de inauguratie van Poroshenko. De Russische... Uh, President Vladimir Poetin is niet uitgenodigd voor de beëdiging van de nieuwe Oekraïnse president Petro Poroshenko. Dat meldde Russische media op gezag van Poetins woordvoerder. Jij post dat, uh, Wodan. En dat is natuurlijk ook ja. alweer uh, opmerkelijk. Zal Poetin wel niet al te blij mee zijn? Ik denk dat het eigenlijk helemaal niks uitmaakt, maar... Ja, het is gewoon een slap in de face voor hem. Ja. Je weet precies wat er maar aan de is. Maak je maar niet druk, hoor. Tuurlijk, maar... ...deze man is toch... ...dat is de chocolademan toch? Die nu aan de macht komt. Ja, ook dit... Je... Uh, ...hele verkeerde belangen weer. Ja, bedoel... Hij, heeft een, ...hij had een imperium toch... ...van chocoladefabriek of zo? Ja, nog veel meer volgens mij. Oké. Okay. Ik, ik heb nog een... Uh, ...dat filmpje waar jullie het over hadden... Ja. ...ik heb nog een timeindex uh, gevonden... ...wat ik wel heel erg interessant vond. En oh, vertel. Film, uh, ik gooi hem nu in, uh, in, in de show's. In de shout link. Ik de uh, truth oh. seekers. Ah, nou uh, luister even mee, met. Trump calls people yeah. in countries under U.S. control vassals, a medieval term for slaves. American armed forces are now in over 150 countries. The unofficial figure... Wat zei je, Blackbox? Wat zei je? Uh, Dat was het uh, moment... The ah. Oh ja, ik wou nog even het stuk... Nou, ik ik the doe hem even... Wacht, ik doe hem dan nog een keer opnieuw, want dan hebben mensen misschien het begin niet helemaal goed meegekregen. Komt hij nog een keer, mensen? Luister en huiver. Obama's foreign policy guru's Big New Brzezinski calls people in countries under U.S. control vassals, a medieval term for slaves. American armed forces are now in over 150 countries. The unofficial figure, including clandestine U.S. forces, is thought to be much higher. The Pentagon recently formed the United States Africa Command. Since then, NATO's what ja, the je zegt, ik snap het wel, uh, Blackbox. What you heeft Amerika gewoon... Overal hebben ze troepen. Ja, inderdaad. Maar vooral die eerste tien seconden, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Met die uh, slaven, dat, dat stukje. Ja, hoe dus uh, een bepaalde groep mensen tegen een andere groep mensen aankeekt. Dat is gewoon... Toen uh, ja, ik dat even hoorde, gingen uh, ging we de nekharen wel even een beetje recht overeind staan. Ja. Hmm. En logisch ook. Ik bedoel, uh, die gast is een... Uh, ja, in zijn rol zou hij dat soort dingen eigenlijk helemaal niet eens moeten, moeten uitspreken, niet? Ik um, bedoel, zo maakt hij zich en, en he, de belangen die hij dient, maakt hij natuurlijk nog wel even een stukje verdachter dan dat het allemaal al was voor vele mensen die uh, zich bewust zijn van wat er eigenlijk allemaal echt speelt achter de schermen. Want, ja, heel, ja, maar, ja, inderdaad. Maar ja? er wordt wel gesproken dat hij zei uh, dat hij ze als een soort van uh, vazal zag. Maar vazal is niet een middeleeuwse term voor slaaf. Maar? De, hmm. een, een, een vessel. Ja. Ja, dus, dus, een vazal zegt hij eigenlijk. Ah, oké, okay, oké. Okay. Ik, ik en een vazal is, is meer iemand die, die, de, die de Heer wel dient. Maar wel zijn eigen status ook heeft. Juist. In plaats van een vessel. Ja. Dus, is, okay. dus is, er wordt gesproken over slaven. En dat is niet wat die man misschien bedoelde. Dus dat wil ik ook nog even erover zeggen. Nee, ja, dat is een goede kanttekening. En ik bedoel... Ja, daar is deze QVF-podcast voor. De dingen die we bespreken... Eh, plaats je kanttekeningen. Bedoel. Want... Uh, je, als we toren die middeleeuwen hebben, zo'n koning die had altijd van die vazallen die met hem meestrijden. Ja. Dus op die manier bedoelde die man dat waarschijnlijk ook, dat de Verenigde Staten min of meer de soort van koning is. En die, die landen ziet als vazallen. Die zijn maatjes heeft om ook mee te strijden voor hem. Ja. Maar ja, is, oh ja. Of, of je dat een slaaf moet noemen is een tweede. Maar... Ja, nee, dat is niet echt netjes ook om dat zo te noemen. Nee, precies. Ja, ja je was scherp ah. dat je dat even opmerkt. Ja inderdaad, goed om te weten worden. Maar toch, um, de, de, de, um, kijk, ze staan onder natuurlijk een, een druk. Dus um, de landen die zullen waarschijnlijk toch gewoon zet moeten maken. Um, of het is voor hun, of het is voor die anderen. Ja. Dat is de uh, wezenlijke ja. boodschap eigenlijk, wat ik dan uh, zeg maar een beetje probeer uh, naar boven te halen. Van, uh, en ja, kijk, um, ja, we zitten nog steeds in Europa en we zitten mm -hmm. gewoon tussen twee vuren in nou, op dit moment. Ja. Want uh, ja, uh, kijk wij praten over dit soort dingen en uh, natuurlijk niet alleen wij, ook de Duitsers en uh, natuurlijk alle landen die onder het uh, molensteen zitten, het juk van uh, de Europese Unie en de Euro. Mm -hmm. Ja, dat is, uh, ja, even veel chaos. Toxopeus benoemde net ook nog even dat de Russen uh, de nodige uh, rakettesten gedaan zouden hebben. Ja, want aan uh, de andere kant wil ook uh, raketschilden uh, opzetten. Dus, uh... dus testen zijn gewoon raketten. Ja. En de Russen hebben hele vele wapens, wat dat betreft. Ja, um, goed. goed. Nou nee, ja, het gedonder het, uh... in, in, in de voortuin van Rusland. Ik bedoel, het, het blijft maar voortgaan, dat gedonder. Ja, precies. Ah. En we weten ook nog niet precies wanneer het nou helemaal losgaat. Want. Van alle beide kanten is al aardige oorlogstaal gekomen. En ja. op dit moment lijkt Poetin het minste oorlogstaal uit te slaan. Klopt. Dus het kan, nog, het kan nog een interessante situatie worden. Ik had trouwens ook nog die quote gevonden van uh, die Bo Bergdaal, ja. Die, die vrij is gekomen. Hij zou hebben gezegd... I'm ashamed to be an American and the title of US soldier is just a lie of fools. I'm sorry for everything. The horror that is America is disgusting. Dus dat klinkt aardig taliban-achtig. Ja, dat is behoorlijk geïndoctrineerd inderdaad. Ja. Zo lijkt het. Een ja, gevalletje Homeland? We moeten die man gewoon even in de gaten houden. Ik denk het wel. Ja, interessant. Uh, dat blijven we dan ook zeker doen. Het monitoren van... Uh, nou ja, deze man lijkt me... Uh, uiteindelijk wel uh, dat het ertoe zal leiden dat we nog wel wat opvallends uh, over hem zullen gaan zien of horen um, ik zou zeggen um, volgende onderwerp is goed Dat is iets wat ik vandaag poste. De NSA collects millions of facial photos daily. Snowden Documents C. We hadden het net al even over Snowden. Ik dacht het is een uh, mooi bruggetje. Uh, dat staat in het uh, PRISM topic. Uh, de NSA collects around 55.000 facial recognition quality images Each day, the National Security Agency the (NSA) is collecting millions of images a day for facial recognition purposes, according to classified documents obtained from Edward Snowden by the New York Times. Nou, het komt er dus op neer dat de, de NSA dus foto's vastlegt via de sociale media kanalen en deze gebruikt voor een uh, gezichtsherkenningsprogramma. Uh, dat is best wel even uh, schrikken. Voor de mensen die niet op de hoogte zijn van wat de NSA allemaal doet. En die zich daar niet mee bezighouden. En wel druk op Facebook zijn en op Twitter. En ga zo maar door. Je foto's en spulletjes komen dus terecht bij de NSA in Amerika. Lijkt me niet prettig vliegen. Als ze ook al je criminele gedrag monitoren. Dat doet Facebook namelijk actief. Ik weet wel dat het gebouw van NSA de NSA grote problemen heeft met de koeling. Vanwege de dus, uh, service bedoel je? Juist, inderdaad. En uh, ze kunnen uh, nauwelijks uh, het, uh, het water aanvoeren wat ze dus nodig hebben. Dus, uh, Kun je ja, nagaan. Wat, wat ze er allemaal mee, mee willen en doen, joh. Dus. Ja, uh, die, uh, he, hij of zij die de informatie controleert, controleert natuurlijk gewoon feitelijk de wereld. Of zeg ik nu ja. dingen die niet... Ik bedoel, zo is het toch? Je bedoelt dus gewoon van... Uh, ja, wat er naar buiten wordt gebracht... Of, of wat je weet over anderen. Hoe bedoel je dat? Uh, is? Nou, kijk... Uh, dan noem ik bijvoorbeeld even... Het hele Demming verhaal. Chanteren met informatie. Dus als je veel informatie hebt... Kun je mensen chanteren. En kun je dus heel erg machtig zijn of worden. Dat kwam, uh, om daar even op in te haken, dat kwam ook in dat uh, filmpje terug wat, wat we net al bij dat Rusland-topic hadden besproken. Mm -hmm. Over de Verenigde Staten die informatie gebruiken om zowel politici die er niet aanstaan zwart te maken. Ja. Um, ja, of te vermoorden. Maar vooral ook te zwart maken en zo. En als je dus van iedereen overal informatie verzamelt... Ja weet je dus in ieder geval altijd dat je informatie beschikbaar he hebt als iemand zich misdragen heeft. En dat kan je dan weer tegen die persoon gebruiken. Dus stel, Geert Wilders zou niet in het straatje Heer van Gilders, de Geert Wilders, ik Staat, hoorde hem wel dan. dan. Ja. Nee, nee, dus nee. nee. Stel, ja? Nee, stel dat hij er niet in het straatje zou passen, dan zouden ze dus van alles doen om hem zwart te maken. Misschien een beetje zoals Pim Fortuyn zwart gemaakt is. Ja, nou ja, dat, nou, dat, dat klopt wel wat je zegt. Ik bedoel... Hij wilde um, van de JSF af. Onder andere. En dat zijn Amerikaanse belangen. Ja, dat gaat om dus veel geld. Dus wie weet. Ja, nou ja, Volker is misschien wel gewoon opgedraaid voor iets. Um, we weten het niet. Z zullen misschien wel Volker een keer in de QFF podcast komen? Hij heeft misschien wel een persverbod, maar geen verbod om... Nee, uh, <laughs> geitje... Ik, ik, ik zou die man niet eens kunnen uh, spreken, niet. Zou ik niet kunnen, oprecht niet. Ik zou, ik, nee. Ik, nee, echt niet. Zou, zouden jullie uh, dat kunnen? Zou, zou, zouden jullie volk het kunnen interviewen? Uh, ik ik zou het oprecht is. lastig vinden. Als ze beschikbaar zou zijn, dan zou ik hem wel wat vragen kunnen stellen. Maar of ik, er, of ik het nut ervan in zie is een tweede... Ik denk dat hij zo ver heen is of was, dat, dat weinig nut heeft om met hem te praten. Ja. En, uh, en jij, Black Box, zou, zou jij dat kunnen? Ja, ik zou hem ook wel wat uh, vragen kunnen stellen. Uh, maar inderdaad, uh, net wat Roland zegt, van uh, ik denk niet dat het veel nut heeft uh, om, om uh, ja, nu, nu over dat soort dingen wat te gaan vragen. Nee. In de korte tijd. Ik, ik, ja... Ik, ik zou het ook niet eens willen hoor. Ik zou hem, ik zou, ja, ook niet kunnen. Maar ook niet willen. Ik zou, ik zou hem persoonlijk ni niks willen vragen, niet. Nee. Laat het maar uh, andere mensen doen. Niet, niet mijn uh, kopje thee. Goed. Um, nee, ja. Ik, ik zie trouwens dat uh, Toxopace online komt. Misschien uh, wil hij ook wel even live komen. Misschien uh, hoort hij of luistert hij uh, mee. En kan hij dat even aangeven in de schreeuwdoos. En uh, wellicht komt hij ook nog even in de uitzending. Ja, nou ja, die NSA die, die is druk bezig met het vergaren van uh, informatie. Um, Wodan, jij postte zelf ook al uh, twee stukjes over Snowden. Um, Edward Snowden wil terug naar de VS. En het andere artikel, uh, Snowden heeft zorgen volgens NSA nooit intern geuit. Um, dat, dat vond ik wel interessante stukjes die uh, plaatste. Nou ja, en bij allebei de stukjes zit je, gaat er eigenlijk ook om van wie van de twee... ...liegt er nou over de situatie? Is het Edward Snowden die liegt? Of is het de NSA die liegt over situaties? Mm -hmm. Dus uh, in een van die artikels geeft Edward Snowden ook aan... ...dat hij door de CIA en de NSA eigenlijk werd opgeleid tot spion. Ja. En de, de Amerikaanse Nationaal Veiligheidsadviseur... ...die geeft dan aan van dat Snowden nooit undercover heeft gewerkt. Ja. Dus die ligt er dan in die situatie. En het andere stuk gaat er ook over... dat Snowden nooit... aan de NSA zou hebben gezegd... dat hij zorgen heeft over de manier waarop... de NSA te werk gaat. Terwijl Snowden ja. weer zou hebben gezegd... dat hij wel waarschuwingen gestuurd had. Altijd alles ontkennen, hè? Misschien ja. is dat ook wel... Ja, gewoon maar ja de tactiek... misschien ook andersom. Ja, kan. Maar het kan natuurlijk wel gewoon... Een, een, wat ik al zei, een spel zijn van beide partijen. Dat, ja. dat Snowden gewoon... in een uh, rol zit... Hij heeft sowieso een rol. Ja, ik bedoel... Hij komt ook gewoon niet... Tenminste, op mij komt hij niet oprecht over. Dat had ik bij Assange ook nooit. Uh, in wat voor opzicht? Dat hij oprecht was in zijn zogenaamde missie. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, verder... Ik, ik, ik weet het niet. Dat is misschien iets wat ik zelf heb. Ik heb altijd... Uh... Ik, ik heb er heel veel gezichten altijd al zoiets van, ik vind het fishy. Ik, ik vertrouw het niet zo. En ik weet niet of dat altijd klopt, dat voorgevoel. Ja, nou ja, ik snap wat je bedoelt. Zo'n soort onderbuikgevoel wat je dan hebt. Ja, het stinkt. Ja. Ja. ja nou, dat is mijn gevoel, ja. Uh, zullen we na dit stukje NSA uh, een stukje muziek doen? Ja. Oké. Okay. Dan gaan we luisteren naar Naughty Don't Fear van. Of Naughty Don't Fear van U Roy. Song. Song. And this is a little Als het liedje is afgelopen, dan ben ik terug. Ik kreeg ineens bezoek. Sorry mensen, mea culpa. Yeah. Plantation brought us to sleep in these bee plantations. Fussing any fighting day among ourselves. Nothing to achieve the same. Each rest of the help, help, help. I say, get up and fight for your right. Are you En uh, welkom terug bij de podcast. Nee, grapje. Bafel met hier. Nee, er was helemaal geen IVD hier. Het duurde gewoon wat langer omdat ik uh, bezoek had. Uh, jullie hebben geluisterd naar Naughty Don't Fear van U-Roy. A Chalice in the Palace van U-Roy. En The Declaration of Rights van Johnny Clarke. Drie reggae liedjes. En dat is al gelijk genoeg reggae voor de komende 763 afleveringen. En welkom terug bij de 30ste Podcast. Mijn naam is Bavo met en aan de andere kant zitten Blackbox en uh, Wodan. Als het goed is. Ja, dat klopt. Wodan, ben je er nog? Nee, AFD's ja, ben Wodan Zie je, ik Wodan geweest. Ik ben hoor, er nog. Oh, ja, hoe de subtiele verschillen. Is ja, het Agent verlegd. of is het Agent Tampert? Het is Wodan. Ja, ja, dat zeggen ze allemaal. Nee, uh, welkom terug, uh, Wodan. Um, <coughs> oh, iemand uh, komt hier met een nummer. Ben niet aan het luisteren, maar plus, e nou, dan gaan we dat nummer eens even bellen. Uh, op, Toby. Toby, bel ook even in. Toby komt met een nummer. Oh, ik zal eerst uh, Toxopees even. Die, die belde namelijk net. Um, en dat was midden in de muziek. En ik bel hem nu even terug. En dan gaan we daarna even naar het nummer van Toby. Oh je ja, je Toby wat hebben. nummer dat is. Ik denk van de NSA. Plus 1. Plus 1 is Amerika. F nou, uh, Toxapees, uh, die is er niet. Ja, het is de NSA, ja. Ja, is het. <laughs> Moeten we die... Nou ja, kan toch? Kan toch verkeerd verbonden zijn, of niet? Dan uh, ga ik uh, even uitloggen want ik heb al genoeg uh, problemen. Nee. Aha, aha. N, uh, hey. plus oh wacht. Huh? Huh? Eentje terug plus 1 en dan 4, 1, 0, 6, 9, 4 0, 7, 5, 0. En we bellen. Oh. Hé? Huh? Oh, hè? Huh? Huh? U kunt het nummer niet bellen met Skype. <laughs> huh? Nou ja, uh, jammer dan. Kunnen we niet bellen. Zullen we dan maar een, een Steiner bellen? Een, een, een Steiner? Een Steiner. Een, een willekeurige iemand die Steiner van zijn achternaam heet. Of andere suggesties is is er al. Nou, uh, ik kan het nog een keer proberen. Um... Nee, nog niet. Oh, oh wacht even. Uh, hallo, uh, wo dan? Hallo. Oh. Ja, je viel even weg. Ja. Ja, dat kwam door het bellen naar de NSA. Ja, ze hebben, mij, uh, ze hebben me gepakt. <laughs> um, even zonder gekheid. Ehm... Um... Ja, wie kunnen we dan gaan bellen? Uh, zullen we gewoon een willekeurige Steiner bellen? Zitten zij daar wel op te wachten? Ja, dat weet ik niet. Ik hmm. ja, bedoel, ik heb je telefoonboek Steiner. Ik heb er een paar vormen. Is het ook een R-Steiner? Ja, nee, nou, Rudolf Steiner school. Ah, wacht even. We nemen eerst even op. Ha Hallo, uh, Tokso. Mooi, Bafo. Uh, maar dan is uh, Wodan. Ben je er ook nog? Nee. Hé, hey, Toxo. Wacht even. Hé, hey, Blackbox. Hey, uh, we halen Wodan er ook even weer bij. Het ging even mis. Hallo, Hallo Wodan. Hallo, Wodan. <laughs> en... Uh, Wodan? Wacht even. Wodan. Nou... Hallo, met Steiner. Ja. ik uh, Wodan. Ah, daar hebben de Steiner. Dus we hebben ah. nou Toxopeus, we hebben Wodan, Blackbox en hier zit uh, Barfomet. En nee, ja, goed, uh, een, een willekeurige Steiner. Uh, of heb jij nog goede uh, ideeën Toxopeus waar we eens even heen kunnen bellen? Mag ook in Duitsland zijn of in Nederland. Maar gewoon een persoon, een instelling, een militaire kazerne. Uh, nou. Ik heb ergens nog wel wat nummers, moet ik even zoeken? Ah, nice. Dan <laughs> krijgen we straks een nummer van een of andere geheime afdeling. Ja, ja, ja, ja. <laughs> oh jee. Ja, want ik heb nog een paar nummers, dat is van de kazerne in Eiberg. Ah. En die zit ook aangesloten op dat uh, Esselon-netwerk. Uh, ah, kijk. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, nice. <laughs> Goed bezig, toch zo. En die kon ik zo bijkomen. Dat ik mee, je. Op het hele netwerk van Defensie. Dat, dat is zo lekker als een mannetje. <laughs> ik zat wat rond in de uur. En, heel, en uh, kon je precies zien van... Uh, hoeveel mensen er binnen, orga binnen de organisatie zaten. Oké. Okay. Ja, Alle gegevens stonden erbij. Wat? Ja, ook met het personeelsbestand uh, en zo. Wat slecht! Ja, echt. Ik lachte me kapot. Gewoon zo makkelijk toegankelijk. Ja. <laughs> ja, ze hebben enorme problemen met ict uh, defensie dat klopt, ja. Ja. Ik heb ooit ja, eens een keer e zo'n tool e gemaakt, e ook voor Echelon, maar... Wat? Ja, e echt enorme problemen. Hm. En ze spenderen er dus zo knetterveel geld, ja, geld aan dat je afvraagt hoe het kan dat er überhaupt problemen zijn. Uh, alles draait op XP of zo. Ja, en dan dus bouwde de systemen. Ja, inderdaad. Want uh, wij hadden ook waar uh, staat dan op de kazerne? In Spermelo? Ja. Normaal heet dat Ermelo, ja, maar... Ja, Spermelo. ...dat staat iets meer vrouwelijke militair, dus vandaar die naam. Ah. eh Mm -hmm. Beren nog? Ik hoor niks meer. Er is een probleem met het gesprek. Een moment, we proberen het gesprek. Hij ja, mocht niet praten over spermelo. Dat is natuurlijk verboden. Nee. Ja, Ja, dat was de druppel. Toxopace. Dat, ja, dat is een beetje. Uh... Ja, nee. Nee, dat, uh, dat was mooi land. snel dan. Dat moet ons land, be dat ja, maar moet ik ons land beschermen. Dat... Ja, ik denk dat het kwam. We hebben drie keer. Echelon gezegd. Oh. Binnen 60 seconden. Dus, en daarna was het. Ploep, verbinding weg. Er is een probleem. Zei wat zei? Echelon. Hij echelon? Ja, capsule! Echelon. Ja. Is zo ja. er alweer hmm. of niet? Nee, die, dat is heel raar. Die is opeens weg. <laughs> er is een probleem met het gesprek. Nou, joh. Nou, wat Huh. Wacht even. Dit is toch raar? Come on! Ja, hij is echt weg. Nou, Toby heeft ondertussen wel te melden dat je ook kunt solliciteren bij de NEC. Ja, op dat nummer? Nou, weet ik niet. Oké, okay. wacht, wacht even, Wolan. Ik, ik hang even de verbinding op en dan ga ik even beide opnieuw bellen. Jij bent er nog wel, Blackbox, toch? Ja, ik ben er nog wel. Ik bel nu Toxo. Nee, die zijn weg. Nou ja, Wodan dan maar. Ja, Wodan, je bent er weer. Ik ben er weer. Ja, Toxo lijkt van de aardbodem uh, uh, verdwenen te zijn. Ja. Hij is nu opeens ook uit de Skype-lijst. Dat is uh, het risico van uh, de podcast, hè? Ja. Niet praten over Echelon. Echelon. Echelon. Echelon. Echelon. Kapselon. Nou ja. Capsalon. broetje Broertje. Broertje Nee, goed. Um, uh, maar wie gaan we nou bellen? Want we hebben nu dus geen nummers van uh, de kazerne in Spermelo. Dus ja, dan um, zit ik te kijken. Steiner. Steiner R. Steiner Rudolf Steiner. Um... Naar uh, Rudolf Steiner, hè? Ja. Uh, ja, dat Steiner-gevoel, ik snap het wel. En, uh, maar ik bedoel, van. Uh, ik, ik ben toch wel interessante dingen tegengekomen over. Uh, Steiner. En dan niet Oh zo ja. Veel, uh, maar Steiner was. Oh, met... Wacht, we hebben. Um, wacht even. Nee, wacht. Hij belt. Maar we moeten hem bellen zodat hij in het gesprek zit. Ehm. Um, wacht even, toevoegen aan uh, vergadergesprek nou, Toxopeus en ik bel hem en hij neemt weer niet op ik zie hem hier bellen en ik moet answer ja, oh, ja maar dat moet je huh? wacht, dat is niet goed ja, uh, niet goed hè? toevoegen aan vergadergesprek Yo, ben ik weg. Ja, nou ja, je mocht niet praten over uh, Echelon, hè? Of oh, over oh, Spermelo. En Spermelo. Die, dat zijn woorden die kunnen niet, hè? Dat wordt gescand door... En problemen bij de Fensie aankaart, kan ook niet. Nee, MIVD, AIVD, je hebt alle toeters en bellen nu af laten gaan. Uh. Zoiets, ja. <laughs> oh, nee, jongen, jongen. Ja, ik zag mm. ook dat mijn eigen draadloos netwerk... die uh, ging uit de lucht of zo. Ah. Er zit oh, op een andere oh, is dat ook? computer. Kan gebeuren, hè? Maar die nummers, ja. die heb je paraat? Nee, die heb ik ergens liggen. Uh... Ah. Maar heb je een andere idee waar we eens even heen kunnen gaan bellen? Want moeten, ja, dat item wil ik erin houden: iemand bellen, elke show. Ja. Um... We gaan dromen bellen. <laughs> ja. Oh, wacht even. Kijken wat er gebeurt als ik intik dromen Op het, in het telefoonboek. Nieuwe dromen. Creatieve dromen. Kleine dromen. Dromen op het water. Dromen aan zee. Dieren dromen. Praktijk voor dromen. 3D-dromen. Denken, doen. Rozing, wonen en dromen. Dromen, denken, doen. Het zijn allemaal bedrijven. Ik, ik, ik zoek persoon. Dromen. Zoeken. Personen. Nou, uh, nee. Geen personen met de naam dromen. Mm -hmm. Wacht. Dieren dromen. Tempelierstraat 24. Nou, dat, is, dat is. Dat is dromen. Ja. Dieren en dromen. Ja, dat is dromen. Om oh, eens ah, Wacht even. Dat, dan, dan gaan we daar eens even. Dat is gewoon, ik hoop dat ze opnemen dat het geen bedrijf is of zo. Um... Ja, Antonaki werkt ook tot zo laat. Dus. 0, uh... 1, 6, 2. Pliep, pliep. 7, 1. Pliep, pliep. Bellen toevoegen aan vergadergesprek. Ik ben benieuwd. Het is in uh, Noord-Brabant in Oosterhout. Dieren dromen. In de Tempelierstraat 24. Hmm. Nee, hè? Gaat hem niet worden. Hij gaat over. Maar hij wordt niet opgenomen. Ik, ik denk dat ze over dieren aan het dromen zijn. Ja, um, oké. Okay. Ja, zullen we dan uiteindelijk toch maar gewoon voor de stijnen gaan? Misschien levert dat wel het leukste gesprek op. Wie weet nou, uh, Steiner, uh, moet ik even terug naar die pagina? Ik had er een aantal nummers voor me. Um, Steiner in Amsterdam, in Leiden, Doesburg. En ja, nou ja ik vind het in Amsterdam. Dat vind ik wel. Uh, ja, die gaan we bellen. <tie> Telefoonnummer tonen. Nou, waarom staat het ding niet in beeld? Huh? <laughs> wat, wat is het voor rugzijde van het telefoonboek? Dan wil je bellen en dan zeg je telefoon telefoonnummer tonen en dan... Nou ja, goed, volgende. Um... Jeetje. Misschien staan ze nee, in de de niet register. Ja, maar waarom sta je dan in het telefoonboek? Ja, ik heb geen idee. Ah, hier heb ik er een eentje. Ja, um, dat is een mobiel nummer, maar het is een Steiner... Nou, die gaan we gewoon bellen. 1, 7, 8, 9, 1, 1. Bel, toevoegen aan vergadergesprek. En dit is M. Steiner Lofisa uit Amsterdam. nemen ze niet op. Luisteren die mensen allemaal naar de podcast. Je luistert naar de voicemail van Martijn Steiner of je kunt een boodschap inspreken naar de piep. Dank u wel, dag. Hallo Martijn Steiner. Je spreekt met Arpenis van Nibubu. Hoe gaat het met jou? Goed. Goed. Oh nee, je praat natuurlijk niet terug, want het is je voicemail. Um, nee, het is uh, met van de QFF-podcast. Uh, je hebt hem gemist, maar ik zal hem maar eens uh, terug gaan luisteren. Bye-bye. Uh, nou, die heeft, die heeft voicemail. <laughs> die gast die denkt, huh, QFF-podcast, what the fuck is dit? Enfin, ah, nou, we hebben iemand gebeld. Het was niet zo leuk als gisteren. <laughs> maar het was wel... Uh, nou ja, weer een onderwerp. Dus dan gaan we naar de bumper en naar het volgende onderwerp. Kuggen met QFF. Nee, grapje. Hoesten is, uh, dat hoort in onze podcast. Ja, ja nee, dat hoort er echt nee. in. Het heeft een show. Hoest maar even flink. Ja. <coughs> Ik hoest hier recht in mijn asbak, al het as hier door de lucht. Slim. <coughs> ja. Houd bezig. Ik zet, mest, uh, mens, ik zet mesten tot ho hoensen aan, wou ik zeggen. Ik zet mensen tot hoesten aan. Dyslexie is a bitch. Um, het volgende onderwerp wat ik uh, wilde gaan bespreken, we hebben net het uh, nou ja, Snowden, de NSA Prism besproken. Um, dat, ja, we hebben eigenlijk nog uh, de doodzieke zorg. En uh, Quantum Communication full documentary. Uh, heren, kies eens. Maar nou, met dat hoesten past de doodzieke zorg natuurlijk wel heel goed bij. Ja, sluit ja. er aan. Ja, nou oké. Okay. Je bent beter spreeks. en bumpers dan je dacht. Ja, scherp dan. scherp. De doodzieke zorg. Ik bumpte uh, dat topic even vanwege de posts die Combi plaatste over de huisartsen, of een deel van de huisartsen, die in staking is gegaan om een wetswijziging. Ik lees even een stukje voor uit het artikel. Een deel van de huisartsen legt woensdag het werk een uur neer uit protest tegen een voorgestelde wijziging in de zorgverzekeringswet, waardoor de vrije artsenkeuze verdwijnt. Het kabinet wil dat verzekeraars niet langer een bepaalde vergoeding moeten betalen aan verzekeren met wie de zorgverzekeraar geen contract heeft. De verzekeraars kunnen dan selectieve zorg inkopen, wat onder meer ten goede zou komen aan een minder snelle stijging van de zorgpremie. Nou, dat andere Praat, onderwerp. Wat? Wat zeg je nou? Ze leggen een uur het werk neer Ja, maar een uur. Tijdens, tijdens een lunch of zo. Mm, ja, of tijdens een uh, route. Ik okay. kan het wel even kijken of het erin staat hoor. Um, even, nou ja. Ik scan er even overheen. Wanneer ze dat gaan doen? Ik zie geen tijdstip. Zo, 1, 2, 3. Ik en een, een uur het werk neer. Een, een tweede artikel is: Zorginstelling Amstoring ontslaat 139 zorgmedewerkers. Amsterdam ontslaat 139, uh, wup, 139 medewerkers omdat verzorgingshuizen dicht moeten. Dat meldt de zorgorganisatie maandag. Vakbond Advocabo FNV vreest dat op termijn 700 mensen hun baan zullen verliezen. Ja, ook dat is natuurlijk niet een goed teken dat er zo hard bezuinigd wordt in de zorg. Dat mensen ontslagen worden bij grote bedrijven, zie je overal. Ja, maar er staat een enorme vergrijzing voor de deur. Ik bedoel, wie moet er voor die mensen gaan zorgen? Die kinderen van die mensen? Ja, nou ja, um, een, een, een, een ouder iemand schijnt al behulpzaam te zijn... wanneer ze een knopje in kunnen drukken die ze om de nek hebben hangen. Dus zo erg is het al. Dan oh moet mijn god. Stuur gestuurd naar af. Ja. Het is wel uh. echt diep triest dit. Als je erover nadenkt wel, hoe denken jullie daarover, Toxopace en Wodan? Nou, het wordt helemaal uitgekleed. Mm -hmm. Dat is al jaren gaande. Ik werk zelf ook in de zorg. Mm -hmm. Niet echt als actieve zorgverlener, maar meer ondersteund, zeg maar. Ja. En uh, als je ziet hoe ja, de protocolering uh, zeg maar is ingevoerd, dat is niet normaal. Dat, dat gaat nergens meer over. Mm -hmm. En dat ze overal op worden afgerekend. Van. Uh, ja, wacht maar zoveel minuten. Uh, iemand zijn bellen wassen. Uh, staat maar zoveel minuten voor. Uh, schoenen aantrekken. Maar 20 seconden voor. Echt dat soort dingen. O overal staat een uh, belachelijke tijd voor, zeg maar. Heel kort. Uh, Frapsy ja. haalde dat ook al even aan. Dat die routes bijvoorbeeld van uh, mensen die thuiszorg verlenen. zo kort en strak gepland zijn. Dat het. Uh, ja, het wordt door mensen gedaan met Google Maps. En. Het is onmogelijk om, om die tijden te halen. Ja. En dus, dat is natuurlijk met alles. Ik bedoel, um, ik weet in Asser staat er aan de rand van het uh, Asserbos... een prachtig uh, zorgtehuis voor oudere mensen. Dat gaat verdwijnen. En uh, er komt geen nieuw zorgtehuis voor uh, in de plek. Dat is natuurlijk wel triest. Ja, hier zie je hetzelfde met uh, oudere woningen. Mm -hmm. uh, zeg maar van die uh, kleine fijne woningen waar... Uh, nou, daar hebben we hier in het dorp heel veel van. Mm -hmm. uh, gewoon van die uh, woningjes uh, speciaal voor ouderen. Mm -hmm. die worden aan alle kanten worden ze uh, ja, zeg maar neergehaald. En wat er voor terugkomt, dat heeft daar niks mee te maken. En wat, wat, wat, wat bouwen ze er terug? Bedrijfsruimte of uh, dikke vette huizen? Nou, het wordt uh, waarschijnlijk stapelwerk weer. Flat? Dus, uh, ja, het wordt gewoon uh, hoogbouw. Uh, dus uh, meerdere lagen. Okay. Het, waren hele mooie, het waren hele mooie huisjes met mooie parkjes en alles en uh, ja, het wordt uh, nu weggestampt uh, met uh, ja, hoogbouw. Echt triest, ja. als je erover uh, nadenkt. Ja, dat dat ja. hele topic, de doodzieke zorg, staat natuurlijk ook helemaal echt, het pelt uit van de informatie over uh, foute dingen in de zorg. Uh, het topic is al een, een behoorlijke tijd oud, maar het telt inmiddels 36 pagina's, vol met informatie over uh, ja, de praktijken in de zorg, en die zorg is echt doodziek, en dat zegt de titel eigenlijk al heel mooi en dan wil ik nog even één ding over zeggen hè? Ja. Um, ik heb zelf ook een uh, tijdje in een soort van ja, in, uh, in de zorg mogen werken, maar dan met techniek Mm -hmm. En uh, wat ik, wat ik dan gewoon echt, echt, gewoon echt diep triest vind, is gewoon, kijk, die mensen zijn gewoon loyaal aan hun werk. Die mensen willen graag gewoon, uh, uh, mensen verzorgen. En, uh, uh, ja, gewoon hun ding doen. Maar ze krijgen daar gewoon absoluut de kans niet voor. En ze maken gewoon een beetje misbruik ook, vind ik dan, van de loyaliteit van de mensen die in de zorg werken. Ze, ja. ze, ik heb dat zelf ook bij Defensie meegemaakt. je ben gewoon loyaal. En, uh, uh, en, en dan, gaan ze gewoon, dan kunnen ze gewoon heel ver gaan. Ja. En dat doen ze ook. En dat, en, dat is, en dat is ontzettend bitter. Ja, maar je hebt dus iets uh, met de techniek gedaan in, in de zorg. Je hebt toch niet allemaal uh, enge lasers uh, gebruikt hè? Op, uh, op mensen? Zeg maar... Uh, of, of nee, andere enge apparatuur getest op mensen. Je hoort wel eens verhalen. Ik heb een lachma. Wat zei je, uh, Toxo? Ik ging een alarm ergens af bij jou. Nee, dit. Dit is een, al, een eng lasergeluidje. Oh, Van oh, dokter Mengeler. Kennen jullie hem nog, Mengeler? Ja, ja. Wat, ja. Nou, geen lasers. Nou, dat weet jij helemaal niet, Wotan. Dat was een uh, heel geheim project. Mijn kat weet er alles van. Ja? Hoe heet je om kat? Ja, maar... Taxiel? Nee. Hoewel? Nee, nee. Grapje. Nee, goed. Nee, um, de zorg is gewoon ook doodziek. en uh, Goed dat daar aandacht aan besteed wordt. En dat moeten we ook gewoon blijven doen. Ook in toekomstige podcasts. Um, wat ik nog even wil zeggen aan mensen. Met een... Hekje, zo'n hashtag. En aan elkaar geschreven podcast en het nummer. Dus de volgende podcast, het is nummer 31, die is morgen. Als je nou dingen in die podcast besproken wil hebben... post dan een artikel of een whatever of bump, een topic... wat al een tijdje niet meer actief is... door dat te doen met... Hekje, podcast 31. Aan elkaar geschreven. Als je dat nou doet... Uh, ...dan komen die artikelen of die dingen die jij bumpt ook terug in de podcast. Althans, ik, ik zal mijn best doen en uh, de andere mensen die met mij mee deze uh, podcast uh, maken... Die, uh, die, ...die zullen anders ook hun best doen om te, ja, te proberen zoveel mogelijk van die dingen te bespreken tijdens de podcast. Dus mensen, uh, post je dingen voorzien van een hashtag podcast 31 voor de volgende podcast... Uh, tenminste, dat leek mij een handig systeem, want ik kan vrij makkelijk uh, dingen terugzoeken op die uh, manier. Ja, goed bedacht. Nou. Ja, bedoel, uh, dan moet het zo maar doen, zeg maar. Um, ja, um, we dachten jullie van dit keer gewoon één muziekje. Ja, één of vier. Ja, ach, whatever. Uh, ja, jij hebt een uh, een Qatar daar, en daarom ook dit liedje. Um, ik, ik pak hier kijk ik haal de plaat uit je hoort hem Haha. ja die ja. hoort en die ga ik uh, aanzetten en dat is het nummer cat scratch fever van Ted Nugent <totstuk> Scratch Fever van Dead Nugent. Heerlijk. Uh, welkom terug bij de 30ste podcast. Die uh, vandaag uh, maandag 2 juni 2014 het, het is inmiddels 22 uur 11. En bellen, dat kan niet. Dat mag niet. Dat is niet kies. Dat hoort niet. Dat, dat, Wat dacht ik wel niet? Een beetje mensen wakker te bellen, man. Uh, uh, uh. Mensen zijn nooit zelf jong geweest, zeker. Hè? Huh? Ik ben, gewoon, uh, ik ben gewoon een kind, een volwassen kind. Ik kan het niet helpen. En uh, grapjes, ja, ach. Dat is juist moet leuk. Kunnen. Wat? Dat is juist leuk. Ja. ja, ik vind het ook leuk. En die mensen die het niet leuk vinden, nou ja, dan doen ze hem dan even zachter. Als ik ga bellen. Uh, ik zal voortaan wel overdag proberen gesprekken op te nemen met instanties. Uh, misschien is dat wel leuker inderdaad om een uh, instantie te bellen. Of een advocaat. Maar kom anders door met nummers van directeuren van goede doelen. Want ja, die kan ik wel bellen. Maar daar heb ik geen nummer van. Dus plaats ze en dan bel ik ze wel. Geen probleem. Um, dus ik, ik wil dat item best een beetje bijschaven hoor. Uh, geen probleem. Ik wil het ook al van tevoren opnemen. Maar ja, ik dacht gewoon enthousiast. Ik introduceer dat. Uh, en uh, misschien is het leuk. Um, en nou ja, als het niet leuk is, dan halen we het uh, gewoon weer uit. Um, heren, uh, volgende Ik onderwerp. Kan... Wat zijn jullie? Ik heb trouwens alweer weer een nummer gevonden. O, oh, toch. Zo, toch, ja. toch nog maar even één proberen dan? Ja, is prima. En je kan hem voorlezen, dat is veilig? Ja. Oké, okay, nou, kom maar door. 0900. <laughs> ja. En dan? Ja. <laughs> nee. Dat is geen seksnummer. Ja, ja, ja. Maar ik hoop dat ik het kan bellen met Skype. Ik weet niet of betaalnummers geblokkeerd zijn, maar we zullen zien. En dan? 88 uh, 884. <laughs> ja. 83? Oh, 83. En dan 3-1? 3-1? What the fuck is dit, joh? 7-2. 7-2. <laughs> <laughs> dat was het. Ja. Uh -oh. Nou, dat zullen we zullen zien. No. Ah, nee, dit bedoeld. nummer kan momenteel niet worden gebeld. Oh. Nee, helaas. Jammer. Dus, Pindakaas. Wat was het voor nummer? Dat was die kazerne in Eidberg. Een 0900-nummer? Ja, ik heb hem in mijn uh, oude telefoonboekje staan. Huh? Ja. Vaag. Ja. Nou ja, oké. Okay. Een 0900 nummer. Um, goed, um, ik zag uh, dat Blade... die postte nog vanavond iets in het... Uh, sex Magic... Uh, uh, ja, topic. En uh, Blade zijn... Five uh, Seconds of... Uh, pornographic Fame... Um, waar hij het over had... een intern orgasme... heeft hij het over... <laughs> Het, kan het, stukje wel even het is een quote van Lou die, die hij uh, herhaalt. In ieder geval het staat in het uh, Sex Magic Topic. En uh, zo geef ik uh, Blade zijn 5 seconds of pornographic fame. Die ik hem had beloofd eerder uh, op de avond. En een uh, grapje Blade niet gelijk boos worden. <lacht> <lacht> ik weet dat je me gek vindt. Uh, ik ben ook een beetje gek. Maar wel uh, uh, prettig gestoord zeg maar. Um, goed. nou ja, uh, Zullen we naar de bumper en dan naar uh, het volgende onderwerp? Ja, is goed. Oké. Okay. Ja. Uh. Yeah. Nou, eh. Uh. Porn, no graphic. Inderdaad, Ninti. Dat zie je goed. Uh, Blade, ja, ik hou ook echt van jou. Maar ik maak gewoon graag af en toe gewoon een grapje. Ik, ik doe ook maar wat. Huh? Uh, het volgende onderwerp. We hadden net de doodzieke zorg. Dus blijft er nog eentje over die ik had getagd van tevoren. En dat is het Quantum Communication. Een documentaire die ik tegenkwam. En nou, daaronder heb ik ook een aantal uh, artikelen geplaatst over quantum uh, communicatie. Uh, de ESA die was in 2007 al bezig met een groot project op het gebied van quantum uh, communicatie. En uh, zo heeft het TU in Delft het fundament gelegd voor een kwantum internet. Uh, daarover heb ik ook een artikel geplaatst met een filmpje. En, uh, nou ja, dan is er nog een ander artikel wat ik plaats. Het eerste quantum netwerk is een feit. Uh, ook daarin uh, gaat men weer dieper in op de mogelijkheden van kwantum communicatie. Um, die docu die is best lang. Um, die duurt 2,5 uur. Maar ik heb hem eens even bekeken. Ik ben er wel doorheen geskipt. Maar die stem, die was ontzettend slaapverwekkend. Net als mijn stem waarschijnlijk. Want Frielekton valt er altijd van in slaap. Maar dat was echt onwijs interessant. Die documentaire. Net als onze podcast trouwens. Ook onwijs interessant. Maar ja, hoe zien jullie. Ik bedoel zou een toekomst mogelijk zijn waarin we alleen nog maar op deze manier gaan communiceren met elkaar dat was er toch al lang je bedoelt <lacht> er is straks niks nieuws aan ze dus erachter oké okay, maar ik bedoel van de, er zijn legio voorbeelden dat mensen elkaar aanvoelen en precies weten wat er aan de hand is uh, oh er, telepathie uh, bijvoorbeeld bedoel je ja dan komt het eigenlijk wel op neer toch ja, ja oké okay. Ik snap wat je bedoelt, soms voel je iemand gewoon precies aan. Maar kan het ook niet te maken hebben met de omgeving of setting of um, omstandigheden waaraan je onderhevig bent? Mm, nou, nee, weet ik zo net niet. Ik bedoel van uh, of, of, of je pikt het op of niet, of ergens een trend van de, je moet erin groeien misschien. Uh, we zijn er niet, uh, kijk tegenwoordig hebben we een telefoontje nodig en uh, moeten we moeten wel bellen. Mm -hmm. en, uh, maar ja, er hebben ook uh, legio voorbeelden van uh, dat het dus zonder telefoontje ook goed gaat. Ja. Oh, pardon. <lacht> ik klap tegen de microfoon aan met mijn neus. <lacht> <lacht> um, Voel je vul je naar voren, ja? Ja, nee, ik, ik, ik, ik schampte er even langs, want ik zat heel uh, geïnteresseerd even te kijken naar die foto van dat uh, quantum netwerk. Wat ze aangelegd hebben in Delft, waar ze zeg maar het fundament voor het internet op basis van kwantumcommunicatie gelegd hebben. Ik, ik wil even een klein stukje voorlezen. Onderzoekers van de TU in Delft hebben twee elektronen op drie meter afstand van elkaar in een kwantummechanisch verstrengelde toestand gebracht. Dit resultaat is een grote stap op weg naar een kwantumnetwerk. waarmee toekomstige kwantumcomputers met elkaar verbonden kunnen worden en waarmee informatie veilig volledig veilig verstuurd kan worden door teleportatie. De resultaten zijn online gepubliceerd op 24 april in het tijdschrift Nature. Verstrengeling Verstrengeling is misschien wel het vreemdste en meest intrigerende gevolg van de wetten van quantum mechanica. Als twee deeltjes verstrengeld zijn, smelten hun identiteiten samen. Hun gezamenlijke toestand is exact bepaald, maar de identiteit van elk afzonderlijk ...is verdwenen. De verstrengelde deeltjes gedragen zich als één... ...ook als ze ver van elkaar verwijderd zijn. En dat is iets waar ik en Free Electron het al een keer over gehad hebben... ...in een voorgaande podcast. Het beïnvloeden van atomen op afstand... ...dat als je dus het ene atoom beïnvloedt... ...dat het, het zuster of het broeder deeltje aan de andere kant... ...hetzelfde ondergaat. En ja, dat is dus eigenlijk ook dit weer. De verstrengelde deeltjes gedragen zich dus als één en ook als ze ver van elkaar verwijderd zijn. Einstein geloofde deze voorspelling niet en noemde dit spooky action at a distance. Maar experimenten hebben laten zien dat de verstrengeling wel degelijk echt is. Dus Einstein, daar zat je mis ja goed, voor de mensen die uh, geïnteresseerd zijn geraakt naar aanleiding van dit hele gebeuren. Ik zou zeggen, ga die documentaire, Quantum Communication, gewoon kijken. Hij staat uh, in het topic, uh, wat ik, uh, ja, nou ja, Quantum Communication, uh, Full Documentary. Uh, daar kan je terugkijken. En nou ja, ik zou vooral zeggen, want het topic is nu verder nog leeg. Maak er een mooie vergabak van uh, over, um, nou ja, Quantum Communicatie. Ja, ik had uh, twee dagen geleden of zo in de dump ook al een artikel geplaatst over uh, de TU Delft die dat experiment geslaagd zagen. Mm -hmm. Oké, okay. dat had ik dan niet gezien. Dat maar... maakt niet uit. Nee, ja, nou ja, was het een artikel wat ik nu ook geplaatst heb of een ander? Nou, ja, het is min of meer hetzelfde, alleen dan door een andere site. Hm. Weet je nog welke site het was? Nee, niet uit mijn hoofd. Okay. Ik lees zoveel van die dingen, dat ik ja. uh, al die sites ook niet meer bij kan houden. Ja, ik heb hetzelfde. Vroeger boekmarkte ik heel, heel veel dingen, maar dat doe, doe ik dus echt niet meer. Want anders uh, vind je door de bomen het bos niet meer terug. Hoe is dat bij jullie, uh, Blackboxen, zo. Uh, nou, ik uh, zat even te denken van, uh, kijk, uh, je hebt dan over zeg maar, uh, de invloeding van uit jezelf naar een, ja, in dit geval een apparaat. Mm Hm-hm. Um, en Free Electron had het er ook wel over. Um, um, ja, je kunt wel... Uh, kijk, ik heb ook zoiets van de dingen om me heen. Uh, de, de apparaten, de auto's, die gaan altijd uh, lang mee. En die gaan nooit kapot. Uh -huh. Het is net hoe jij... Ja, het, je intentie? Heeft, uh, ja, inderdaad. En hetzelfde voor planten ook. Uh, ja, ik, ik doe zelf dan aquaponics. En, uh, met veel water erbij. En, uh, maar ik merk wel gewoon van, goh, als je die, die planten dus gewoon uh, goed behandelt, dan uh, gaat het ook allemaal uh, een stuk beter. Ja. En, en dat heb ik met heel veel dingen gewoon. Dus uh, ja, ik denk dat uh, dat, dat gewoon, uh, ja, ik vind, ik vind het ook mooi dat het zeg maar, op deze manier dus op bevestigen wordt. Van, hé uh, hey, verdorie, we kunnen dus uh, dingen beïnvloeden van, uh, vanuit uh, afstand. Zeker weten. Volgens mij, heb, volgens mij hebben wij op QVF daar hele mooie voorbeelden van in de vorm van healing. Ja. Nou ja, intenties uh, zijn in mijn ogen wel heel bepalend voor hoe dingen verlopen. Ja, ik bedoel van, uh, dan kom je toch weer een beetje weer terug op water. Mm -hmm. uh, ook daar op QVF hebben we heel veel uh, topics over. Uh, water kan informatie opnemen. Uh, ja dat zeg maar dus ook doorgeven... ...naar degene die het dus opdrinkt. Eigenlijk zouden we een keer een, heel, een hele podcast moeten besteden aan water... ...want alleen water, daar kun je echt gewoon uren over praten. Ja, dat leek me ook een heel leuk idee. Ja, dat vind ik, want ik kan me ook nog herinneren... ...dat Frillon of Toby, die Nassim Haramijn video over water... ...heeft hij volgens mij, was hij dat niet die dat het vertaald heeft... Staat maar bij dat uh, Toby dat gedaan heeft. Ja, Hij is, er, hij is wel ergens druk mee geweest. Ja, dat klopt. Ja, nou ja dat, maar dat, met water en geheugen. Uh, met atomen en geheugen. Uh, hoe is het dan als die atomen uh, definitief van elkaar gespleten worden? Dat moet toch ook te doen zijn? Dat je ze dus onafhankelijk van elkaar zou moeten kunnen beïnvloeden. Daar moet een mogelijkheid voor zijn. Ja. Mm. Waar doe je precies op dan? Nou, ik bedoel gewoon dat de wetenschap die doorbraak gewoon gaat maken, denk ik, ooit. Ja, dat... doe je op het uh, dubbelsplit split uh, experiment? Wat zo nou ja, een, inderdaad. Dat, dat, dat, als je dus één deeltje beïnvloedt, dat het andere deel datzelfde ondergaat. Maar hoe zou het nou zijn als dat niet meer zo is? Dan krijg je dus hele andere wetenschappelijke resultaten. Nou ja, ik bedoel van... Uh... Dat double split experiment, dat, dat, dat komt dus duidelijk naar voren dat dus uh, uh, het deeltje dus zeg maar door heeft dat het bekeken mm -hmm. wordt. Ja. Uh, je wilt toch een bepaald resultaat en dat, daar ben je dan op gefocust. En de focus mm -hmm. die verandert alles om je heen. Dat is eigenlijk volgens mij de, de, de, de basis. That's what it's all about. Focus. Focus. Daar waar je aandacht heen gaat, dat groeit. Dat van die deeltjes die dus aan elkaar ge, ge, geketend zijn, dat brengt me eigenlijk bij het volgende liedje wat ik wil gaan draaien. En uh, dat is een liedje van Van Halen en dat nummer heet Unchained. Want wat als je ze kunt ontkoppelen? Ja, vooral die vastgehoes. Ja, yeah. nou, daar gaan we zo nog even over verder praten. Nice. Van Halen met Unchained. En dat was Van Halen op de manier waar, waar, ja, waarop ik ze nog echt cool vond. Uh, ik bedoel, dat doet niets af aan of het nou uh, <coughs> um, Sammy Hagger is of uh, hoe heet die andere zanger? Um David Lee Roth. Uh, nee, het, het, het heeft meer met de tijd te maken. Want door de tijd heen kwamen beide zangers terug. En uh, zakte op den duur gewoon uiteindelijk het niveau van de band. En dat had niets te maken met welke zanger dan ook. Maar meer met het algehele niveau van de band. En dat is jammer voor een uh, ja, van oorsprong gewoon Nederlands duo. En uh, ze maakten mooie muziek. Uh, heren, jullie uh, zijn er nog? Ja hoor. Ah, Black Marks is er nog. Ik ben er ook nog Kijk. <coughs> ik, hoorde, ik ben dat verstrengend. Ja, ik zag uh, Dromen nog even zeggen dat ik uh, doelde op <coughs> de tempel. Welke tempel? Het zijn er zoveel, Dromen. Uh, dus die mag jij weer inkoppen, Dromen. Goed, um, ja, even terug naar uh, die verstrengelde deeltjes, of die deeltjes die niet verstrengeld zijn. En wat er zou kunnen gebeuren als je ze dus uh, wel onafhankelijk van elkaar zou kunnen beïnvloeden. Als die wetenschappelijke doorbraak ooit uh, gedaan zou worden. Of, of die überhaupt ooit gedaan zou worden. Want is het überhaupt mogelijk om dat te doen? Laat je zo'n theorie uh, bevestigen? Ja. Met de huidige... Gedachtegang in uh, wetenschappelijke uh... ja, of ze dus uiteindelijk in, in staat zullen zijn om die deeltjes onafhankelijk van elkaar op een aparte manier te beïnvloeden. Ja, nou, dan, dan wens ik de wetenschap veel plezier. Nou, oké. Okay. Hm. Hoe ja, denk jij is... daarover, uh, Wodan? Ik, uh, ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Oké, okay. en jij, uh, Toxopees? Ja. Dat moet ik ervan zeggen. Ja. Wat jij wil. <laughs> aliens. Ja, <laughs> aliens. <laughs> Wat? Aliens I am your father. Who's my father? Nee, maar goed, um, ja, nou, nou ja, dat hebben we dus ook weer besproken. Dat betekent dat we kunnen gaan bumpen. Mac, bedankt voor deze geniale uitvinding. En we hebben de onderwerpen die getagd waren, allemaal gehad. En ja, ik dacht, we nemen nog even het nieuws door. Het laatste nieuws ofzo. Ik zie namelijk dat de, de benoeming van die Van Woerkom als ombudsman onzeker is. GroenLinks twijfelt namelijk aan de geschiktheid en wil een schriftelijke stemming. Waar heb je het over? Dat is die uh, oud-directeur van de uh, AWB, De man die... Uh, aan de slag zou gaan als uh, ombudsman, als nationale ombudsman? Ja, echt. Ik... Je hebt het niet gevolgd? Nou, ja, maar ik, ik bedoel van de. Hij heeft iets gezegd toch over dat hij zijn vrouw liever niet door Marokkaanse taxichauffeurs liet uh, rijden. Wat is er nog voor nieuws en informatie dan? Ik, ik, ik kan er echt helemaal niks mee. Daarom ja, nemen we het duidelijk. ook even het is door. Duidelijk. Het is, uh, ik, ik pak nu bewust even nu.nl. Het is dan ook uh, een van de meest gelezen nieuwsbronnen op internet. En uh, ze zitten er vaak naast. En ze vertellen ook vaak gewoon onzin. En... Juist daarom benoem ik vaak ook gewoon dingen. En niet omdat ik denk dat zus of zo, snap je. Maar ik wil gewoon graag dingen aan de kaak stellen. En uh, laten zien ook hoe de media te werk gaat met heel veel dingen. Ah, ik ik, ik, okay, ik zie wel een interessante nieuwskopje staan. Nou, welke? Oliver Stone maakt film over klokluider Snowden. Uh, waar uh, zag je dat? Bij entertainment natuurlijk. <laughs> entertainment? Op uh, nu.nl? Ja. Oh ja, ik zie het inderdaad Oliver Stone maakt film over klokkenleider Snowden Oliver Stone gaat een film maken over de Amerikaanse klokkenleider Edward Snowden Dat snap ik ook niet Dat staat dan al in de titel En dan is de zin daarna eigenlijk praktisch hetzelfde Dat doen ze heel yeah. vaak op uh, nieuwswebsites Dat is dus gewoon Dan creëer je dus een extra regel tekst En dan lijkt het alweer wel ja, een beetje meer maar dan komt het. Dit is één van de beste verhalen aller tijden. Laat de regisseur weten aan de Britse krant The Guardian. Snowden onthulde vorig jaar dat de Amerikaanse geheimdienst NSA op grote schaal telefoon- en dataverbindingen aftapt. De 67-jarige Stone baseert zijn film op de Snowden-files. Het boek van The Guardian... Journalist Luke Harding. Het is echt een uitdaging volgens de regisseur. De Britse krant was de eerste die de onthullingen van de NSA-klokkenluider destijds publiceerde. Journalisten van The Guardian helpen Stone daarom ook bij de film. Het is nog niet duidelijk wanneer de, de, uh, de nog titeloze film, waarvan de opnames eind dit jaar beginnen, in de bioscoop komt. Uh, Stone, die films als Platoon en JFK regisseerde, sprak eerder al zijn bewondering uit voor Snowden. Voor mij is Snowden een held... omdat hij geheimen heeft onthuld... die we allemaal zouden moeten weten... zei de regisseur vorig jaar. Ja, dat zijn wel een hoop sinks. Hij, hij heeft JFK geregisseerd. Hij gaat nu over Snowden regisseren. Dat is precies onze podcast. Ja, ik bedoel, uh, Oliver Stone. Uh, wanneer komt die QFF-film eigenlijk... over QFF Into Chaos... Ik, ik kijk trouwens nog even in de reacties snel op nujij.nl. Want daar zitten soms ook echt gekkies tussen. En, en nou ja, ik zie hier zo niet uh, heel snel wat uh, bijzonders staan. Behalve dat één iemand zegt, de geschiedenis zal het uitwijzen. Of Snowden een held is. Of een contra-spion in dienst van Vladimir Poetin. Min maar, mark my words, zegt iemand. En it wasn't me. Maar ja. Ja, wel scherp gezien van jou, Wodan. Maar ja, er is vorig jaar of twee jaar geleden ook een film uitgekomen over Assange. Julian Assange. Ja, is, uh, die dude met dat witte haar, toch? Ja, die ja. Mm -hmm. Een soort uh, heino. Dat was die van Wikileaks. Ja, klopt. <laughs> uh, Wikileaks. Um, ik kijk nog even naar de andere nieuwskoppen... Christelijke vrouw in Soedan komt niet vrij. De VS wil samenwerken met de Palestijnse regering. Wat? Wat? Lees ik oh, het goed? Ik heb, wacht even. Ik heb ja? misschien nog iets. Oh, vertel. Snel. Is, nee, grapje. Het, <laughs> Neem je tijd. Nee, maar dat is wel een interessante ontwikkeling wat betreft Syrië. Oh, vertel. Het schijnt dat uh, Turkije uh, mm -hmm. en, uh, de Euphrat uh, dicht heeft gekneerd zodat Syrië ja. problemen koopt met water. Heb ik gezien. Ze hebben de, de rivier, de Euphrates, hebben ze in. Er, hebben het, volgens mij heb ik het gisteren al even besproken in mijn podcast. Of eergisteren. Turkije zit daarachter. En het water naar Irak en uh, Syrië uh, wordt ja. daardoor... En die dammen die worden door uh, rebellen uh, beheerd. Ja, inderdaad. Ik vind dat uh, een rare ontwikkeling. en uh, nou ja, het, uh, het gebeurt ook al meer op dit moment. Mm -hmm. uh, Israël die komt als een gek uh, zeg maar, grondwaterweg. Ja. Dus je kunt tegenwoordig uh, die boren kun je alle kanten opsturen. Dus, zeg maar zo eventjes onder de grens door. Hé, hey, uh, er was iemand die verdween uit het gesprek. En het is noot. weer Toxopeus. Is die weer weg? Ja. Ja. En hij zei niet eens iets... Ben je er nog, uh, Toxan? Ik ben er nog. Oh, je viel net even weg namelijk. Ja. Ja, nou gelukkig, je bent er weer. Um, Nitty zegt net, bel Oliver Stone even, Bavo. Maar ja, um, geef het nummer maar. hè? dan ben ik wel. Lol. Um, goed. Ja, ik zit nog even in de nieuwskoppen te kijken hier. Dat van die Palestijnse regering en de samenwerking met de VS is wel opmerkelijk. Um, grote brand in Noord-Hollandse autoslooperij. Boring Schippers wil nieuwe polis Voor zorgverzekering Gaan ze nu nog weer sleutelen aan de zorgverzekering Willen ze nog Meer geld van ons Ja uitknepen die handel. Ik vind haar ook een uh, eng wijf Mag ik dat zeggen of is dat een belediging Dan neem ik het terug nee. ja, Dat Klopt ook wel ze spoort echt niet Die is echt eng joh hoe ze kijkt ja, dit is natuurlijk een, een programma vol satire, mevrouw Schippers. Mocht u luisteren en u zich beledigd voelen, ik, hè, stel dat, dan uh, is het uh, grappig bedoeld. <tiek> Ze wil in ieder geval, uh, dat staat hier. De zorgverzekeraars bepalen waar daarbij. Oh, dat is die wet waar we het over hadden met die huisartsen. Dat is dat gedonder. Ja, dat is niet echt een uh, gunstig iets. Maar goed, politici kunnen zoveel willen. Um, het OM acht moord niet bewijsbaar in de fanreizenmoordzaak. Um, nou ja, goed. De ANWB waarschuwt voor druk Pinksterweekend Weekend op de weg. Het nieuws gaat echt nergens meer over. Uh, moet ik concluderen. Het meest interessante stukje nieuws was nog wel uh, dat van Oliver Stone op nu.nl. Um, kunnen we nog even snel een ander rondje doen? Uh, het nieuws van de dag. Um, even kijken. Duizenden Turken demonstreren In Almelo Heeft iemand daar wat van meegekregen Ik heb er wel wat over gelezen Dat er een monument geplaatst was uh, Vanwege de Armeense genocide Hebben jullie dat toevallig gelezen in De afgelopen dagen Nee, dat heb ik niet meegekregen Z zullen we, die video is uh, Nederland, zullen we die even uh, aanzetten, even luisteren wat er uh, verteld wordt door de uh, actie, uh, de woordvoerder van de actievoerders uh, namens de Turken? Ja, verbaas ons eens. Ik ben benieuwd. Ik ben wat zeg jij? Ik versta je lekker niet. Sorry hoor. Duizenden Turken uit het hele land verzamelden zich vanmiddag in Almelo. Een demonstratie in een gemoedelijke sfeer. Het moet de druk op de armeloze politiek vergroten. Want die gaven toestemming voor dit monument. Het Armeense genocide monument. Die woord genocide zijn we er niet blij mee. En wij willen dat die eruit gehaald wordt. Wij willen dat zij het uitvoeren zoals het vergunning is uitgeleend. Vergunning is uitgeven alleen voor het monument en niet voor de genocide. En wij willen dat aan de gemeente Allemaal duidelijk maken dat Turkse mensen, Nederlandse Turkse mensen daar niet blij mee zijn. Democratische recht betekent dat de vrijheid van meningsuiting ook voor Turks Nederlanders geldt. De Armeense Kerk vindt de demonstratie ongepast. Zij stellen in een brief dat het ontkennen van de genocide strafbaar moet worden gesteld. Als je anderhalf miljard moslims ter wereld steeds beledigt, dan doet men beroep op vrijheid van meningsuiting. En als er een historische andere bekijk is, dan moet men dat gaan accepteren. Kijk, dat we nooit eens worden, dat is zeker. En wij hebben dit niet naar Almelo gehaald. Als u in Almelo het grootste monument ter wereld realiseert, dan weet men ook dat er zeker een reactie zal komen. Ja, eigenlijk, Allah is groot, Allah gelooft ons, dat is ook genoeg voor ons. Ook al geloven andere landen ons niet. Maar dan moet Armenië met bewijzen praten, maar niet met van Turken hebben dit gedaan, dat gedaan, maar zonder bewijs vind ik. Dat is mijn mening. Dus, uh. De gemeente Almelo zegt niets te kunnen doen voor de demonstranten. Het monument voldoet aan alle vergunningen en staat bovendien op privéterrein. Toch probeert de Turkse gemeenschap er alles aan te doen om de naam van het monument te verbieden. En wat het uiteindelijk wordt, dat zal het tijd laten zien. Maar ik heb er vertrouwen in dat we als Almelo gezamenlijk eruit komen. Is dit voorlopig de laatste demonstratie? Hopelijk wel. Die hele um, arm, oh ja, die genocide op die Armenen... Um, de Armeense genocide. Uh, ja, dat is toch gewoon gebeurd? Ja, er zijn er niet bij. Wat zei je, uh, Wodan? Ik zeg alleen dat ik er niet bij was. Ik denk dat, nee, uh, maar ik uh, bedoel. Kant... Ja, uh, geschiedkundig ligt dat toch aardig vast. Um, ik, ik ken dan iemand die heeft in Assen een uh, moment een monument uh, opgericht, een paar jaar geleden al... die heeft daar ook onwijs veel gedonden mee gehad... een Armeense gast en uh, ja, dat is natuurlijk erg... Hè? Dat, dat, dat je dus geen monument op kunt richten... ter nagedachtenis van... en dat andere mensen zich daarmee gaan bemoeien. Terwijl we hier in een heel ander... we zijn niet in Turkije, we zijn ook niet in Armenië. Ik uh, bedoel, zoiets moet er gewoon probleemloos kunnen... Ja, vind ik wel. Ja, ik bedoel, in wat voor land leven we onderhand? Dat dit soort dingen blijkbaar normaal zijn. Dat je, het lijkt alsof onze vrijheid steeds verder wordt ingeperkt, zeg maar. Steeds verder wordt afgenomen. Ja, dat klopt wel, ja. Ja, op, op alle fronten, hè? Dus vrijheid van meningsuiting, vrijheid om te doen wat je wil. Alles wat leuk is, wordt weggehaald of afgenomen. Hey, ik, ik blijf van mening dat mensen gewoon met hun vuist op tafel moeten rammen. En moeten zeggen van, oh godverdomme, nou is het genoeg. En nu gaan we naar Den Haag. Of naar onze hoofdstad van de provincie. Of wherever je politici zitten. En die pak je bij hun stropdas. En dan zeg je, nu je werk doen. Anders staan we je volgende week weer. En we blijven je controleren. Je werk uitvoeren. Zorg voor een beter Nederland voor een betere leefomgeving voor iedereen ja maar ja die mensen zitten ook aan hun uh, uh, belangen vast dus uh, dat zal niet zo in 2-3 gebeuren want uh, zoals ik al zei uh, eerder van uh, de banken hebben gewoon uh, de, de, ja, de botters diep geslagen en uh, als mensen dat niet door gaan krijgen dan uh, ja ach dan ja dan, uh, moeilijke slag het is ook allemaal zo ongelooflijk moeilijk. Voor uh, ja. de dames en heren politici. En jullie horen hem al, of niet? Tikketak, tikketak, tikketak, tikketak. Ja, we zijn al meer dan drie uur bezig. En ik vind het wel mooi geweest eigenlijk. Nou ja, Wat jullie. Uh, ik bedoel, nou, ja, nee, uh, vertel uh, gerust nog even verder hoor. Maar... Dat zeg je wel. Uh, ja. Maar. Uh... De 33ste wil je een... een marathon zeg maar, een niveau, doen. Een marathon doen. Ja. ja oefening bij kunst. Hè? Dus, uh, ja, maar kijk. Anderzijds moet je natuurlijk ook denken. Um, anders is het straks geen marathon meer. In vergelijking met dit. Dat klopt. Ja, la laten we dat speciaal houden. Nou ja, goed. Um, ik zou willen zeggen. Uh, het is nu... Ja, nog steeds maandag 2 juni 2014. Inmiddels is het uh, 14 minuten voor 11 in de avond en ik uh, pak onze eindtune erbij. Mijn naam is uh, Bafomet en vanuit een uh, ja, best wel uh, qua temperatuur aangenaam Groningen uh, ...zeg ik bye bye. En tot morgen, tot de 32... Nee, de 31ste. Ik ga even iets te hard. Tot de 31ste, want dit was de 30ste QVF-podcast. Dus tot morgen, tot nummer 31. En ik geef het woord aan Wodan, Toxopeus en Blackbox. Kom op, Wodan. Nou, eh... Uh... Oké, okay. nou, uh, fijne avond zou ik zeggen tegen de luisteraars en uh, de mede-podcasters. En uh, tot een volgende keer. Takso. Ja, nog een prettige avond en uh, tot de volgende keer. Nou, dan sluit uh, Blackbox hem maar af. En mijn naam is Blackbox, uh, bleef Blackbox. En uh, zal Blackbox blijven? En, uh, nou, ja. Geniet van elk moment mensen, heel belangrijk, en kijk goed om je heen. Bye bye. En, Blackbox, jij ja, de lichten uit. Tot morgen. Ik, ik zet het schuifje van de muziek omhoog als Blackbox de lampen uit doet. En als jij de deur zometeen achter je dicht trekt, dan komt het helemaal goed. Best tot goed, morgen goed, goed, mensen. Ja, ik gooi toch wel even een blokje hout op het vuur hoor.